Uh, Otto Vrijhof, uh, Klaas Wassenaar, Jurien Koopmans, Last but Not least, Henk. Hallo! Hoi! Hey, en uh, ja, uiteraard uh, ikzelf, Joon hier. En uh, we hebben ook nog een speciale gast, dat is Frank Karsten, die gaat het uh, ja, vervolg doen op zijn, uh, zijn betoog van de vorige week. En vorige week ging het over positief libertarisme, nu gaat het over het gaat steeds beter. Eerst gaan we nog even met elkaar het nieuws doornemen en uiteraard goud, zilver en de bitcoins die komen ook nog even aan bod en daar beginnen we even mee. Uh, nou, laten we beginnen met de staatsschuldmeter. Uh, t, t, ja. Tegen de tijd dat deze uitzending online staat, zal die inmiddels op 484 miljard eurotjes in het rood staan. Nu zit hier er nog bijna tegenaan. Ja. Met naar mijn verwachting uh, ja, wordt dat niet beter. Uh, goud. Ja, het is goud. Nou ja, we hebben natuurlijk een, uh, een, weer een ene verende week gehad, uh -huh. want... Uh... Dus er is nog veel onzeker en er zit eigenlijk nog niet echt schot in de zaak. Hebben jullie ook dat idee? Ja. Ja, ja. Nou ja, het gaat steeds beter. Hè? Als je op lange termijn kijkt, hoeven we niet te mopperen. Maar daar het... zal Frank zo meteen wat over uitleggen. Maar vertel. Nou, het goud gaat richting de 1300. Zit op 1271.35. Uh -huh. uh, olie is en blijft interessant. Wel nu duidelijk boven de 50 dollar op 50.48. Yeah. Dus ja, het is, uh, het is en blijft uh, de vraag hoe snel... Uh, ...het omhoog gaat of eigenlijk hoe snel de euro en de dollar gaan zakken. Uh, Oké, okay. nou, iets wat niet zakt. Ja, dit, deze week wel hoor. De lange termijn stijgt het alleen maar. is de Bitcoin. Die Bitcoin, ja, die stond vorige week, uh, was die, geloof ik 500 uh, eurotjes. Hij is in deze week zelfs gestegen naar de 520 eurotjes. Maar hij is nu weer een klein beetje gezakt naar de 505 eurotjes. Hij is, een beetje, hij is een beetje aan het swingen, dus misschien tegen de tijd dat de uitzending online is, dan uh, staat hij weer op 520. Uh, goed, ja, en dan hebben we nog de Marihuana-index. trek er even een blikje bier bij open. Uh, die is ook gestegen, die staat op uh, 237,19. Ja, dus die gaat steeds higher en higher. <laughs> uh, goed, ja, dan gaan we naar nieuwsberichten. En we beginnen met een uh, berichtje over de kiesraad. Meer referendum is niet goed voor Nederland. O jee, stel je voor dat het volk inspraak heeft. De kiesraad doet eigenlijk net zoals de Nederlandse bank, daar hebben we het laatst over gehad, uh -huh. een beetje als zijn ze een politieke partij. Oh, ja, waar is de kiesraad vooruit opgericht? Dat is een, een, een organisatie die eigenlijk verkiezingen moet organiseren. Ja, klopt, klopt. Wij hebben als LP hebben we daar ook veel mee te maken. <laughs> Inderdaad, dus het is puur een, een, een uitvoerend orgaan. Hè. In de Trias Politica is dat eigenlijk de uitvoerende macht. Ja. He, de, degene die jij stemt, die mogen regeren. En zij moeten gewoon datgene wat hun uh, baas, dus, uh, oftewel de regering zegt, dat moeten ze gewoon uitvoeren. Wat ze hier doen is macht uitoefenen. Ja. Zij zeggen als het ware van politiek, wij willen dat er minder democratie gaat komen. Ja, stel je voor dat ze, dat ze veel moeten doen. Ja, eigenlijk is dit heel raar. Dat, dat, dat, ja, stel je werkt bij de supermarkt en... Je zegt, we moeten minder voedsel gaan verkopen mensen. Zou jouw baas dan blij zijn? Nou, zit, ja, kijk, ik denk dat vakkenvullers die zullen, zullen zo reageren. Die hebben sowieso. waar baas moeten we nog meer vakken gaan vullen. Mm -hmm. Maar ja, de baas zegt natuurlijk zoiets van: ja, die vakken moeten vol zijn, want volle schappen verkopen beter. Ja. Zeur niet zo uh, vakver. Als jij je werk niet doet, dan uh, neem een andere, neem een Pool in, die werken harder. En die zijn goedkoper. Mm -hmm. Ja. Misschien is dat wel de oplossing. <laughs> ja, precies. De, die, dan een eigenwijze, kiezen. <laughs> die eigen, eigenwijze mensen bij de kiesraad vervangen door uh, nou, gastarbeiders die gewoon bereid zijn harder te werken voor minder geld. Ja, uh... En niet uh, zich bemoeien met dingen waarvoor ze niet zijn uh, ingehuurd. Uh, wat, ik, wat ik zeg, het lijkt me een beetje logisch dat ze zo redeneren. Die luisteren liever die moe. Mm -hmm. Die hebben geen enkele prikkel. Dus ja, ik bedoel, die, die hebben zoiets van... Uh, potverdorie, al die kleine kutpartijtjes, hè, al die referenda's... Straks worden we, worden we nog moe. Ja, weet je, het, dit is ook uh, jezelf misschien een beetje wat belangrijker maken dan uh, je eigenlijk bent. Hè? Ja. Dus uh, ja, dit is ook de geest van iemand die, uh, of van een organisatie die inderdaad ook geen fuck te doen heeft. Ja. Weet je, Dan ga je je met dit soort dingen bemoeien, Wel, je functie is gewoon, in, zoals uh, Jurgen zegt, uh, verkiezingen organiseren. Ja. En eigenlijk zou je ontzettend blij moeten zijn als organisatie, want dan heb je wat te doen. Maar dan, waarschijnlijk geeft het dan ook wel iets weer over van hoe, hoe politiek geladen het uh, eigenlijk al is. Ja, dus het is inderdaad een, voor een democratie, zoals het uh, in de trias politica is uh, uh, getekend, is het, uh, dit inderdaad een raar bericht. Maar in de praktijk hoef je niks anders te verwachten dan dit soort, uh, <laughs> soort brainfarts, weet je wel. Ja. Me meestal komen die brainfarts voort uit een, een dichtgedraaide subsidiekraan. Zou dat er ook niet achter kunnen zitten? Ja. Dat ze, dat ja, ze minder dat... geld krijgen, dan gaan ze in één keer van zich laten horen. Ja, of de, ja precies. Hè, een soort reverse. Psychology, het wordt zwarte pieten effect of zo van, uh, oh mag het niet, verdomme dan willen wij, weet je wel, dat zou hier net ja. zo goed achter kunnen zitten. Maar in wezen, ja, kan die kiesraad ook natuurlijk niet zo heel erg boeien. En nee. Ik weet ook niet hoe oud uh, die kiesraad uh, ook oh, is. Oh meer dan 100 jaar. Hè? Ja, maar uh, nou natuurlijk is het uh, stemmen zoals wij dat kennen, is in de hele mensheid ook nog maar 100 jaar oud. Ja. En uh, ja, klaarblijkelijk ja. hebben wij altijd uh, in de rest van de tijd altijd andere vormen gevonden. Sommige beter, ja. uh, sommige minder beter, uh, slechter. Uh, ja, om met elkaar te organiseren. Mm -hmm. En uh, ja, en, uh, ja ik, ik weet het niet. Misschien, ik weet het niet. Ja, ik, Iemand maar anders hier eventueel wel, weet? Otto bijvoorbeeld? Volgens mij is de taakopvatting of taakbeschijn van de Kiesraad niet zo sterk. Het is een uh, centraal stembureau, adviesorgaan en informatiecentrum... op het gebied van kiesrecht, verkiezingen en referenda. Ja. Dat, dat ze gewoon niet weten waar ze het over allemaal uh, over kunnen en moeten hebben. Ja. Ik denk dat, ook dat het ook een beetje bang is dat ze, dat ze vaker moeten werken... als er steeds weer nieuwe referenda komen. zeggen normaal was het één keer in de vier jaar... en nu moeten we bijna iedere maand... Ja. Nou, als je dan ook kijkt naar een taakomschrijving, hè, ja. dan is het dus ook om, om de verkiezingen zo serieus mogelijk te doen afspiegelen. Ja, ja, ja. Want het is één fucking groot feest aan de democratie. Ja. Ook al, maar dat is echt alleen natuurlijk maar aan de voorkant. Achterkomst heb je de geheimzinnige formatiebesprekingen. Ja, en daar wordt de kiezer absoluut niet bij betrokken. Nee. En daar wordt, uh, hoe heet dat, partijprogramma overstijgend uh, afspraken uh, gemaakt nee. voor uh, de coalitie. Dus uh, ja, psychologisch gezien is dit ook inderdaad van, uh, van ja, nostalgie naar het sprookje. Ja, ja, ja. Maar het gekke is, als je op de uh, site van de kiesraad kijkt... dan hebben ze het niet over uh, een voorkeur voor ongerepte wetten... maar over aanpassingen aan de referendumwet. En dat wordt gedetailleerd weergegeven. En daar ben ik het wel mee eens. Uh, Oké, okay, tiental... leg uit. Nou, de kiesraad moet advies geven. En dus Ze geven tientallen adviezen over het verbeteren... en klantvriendelijk maken van de referendum. Uh, het allerlei, uh, in allerlei aspecten het, het beter te maken... er een beter product van te maken. En zo te zien is het... Uh, niet slecht wat ze daar allemaal voorstellen. Okay. Dus uh, uh, luisteraartjes, lezertjes, moeten zelf maar eventjes uh, op de, de site van de kitraad kijken, maar uh, of ze het met eens zijn, maar ja. Oké, okay, ja, noem eens een aantal dingen. Ik bedoel, ik, uh, ik zal de ik, link sowieso op de website gooien bij ons, vrijderadio.com. Elektronische indiening van ondersteuningsverklaringen. Uh, nou, ja, dat vind ik wel een goede. ja. De kritische kanttekening wordt advies geplaatst bij de huidige opkomstdrempel van 30%. De manier waarop die tans in de wet uh, vorm is gegeven, leidt tot de onbedoelde en ook ongewenste effect van verwarring... bij voorstanders van de wet waarover het referendum gaat. Geadviseerd adviseert wordt verder om expliciet te maken... of het tussenduits over van opkomstcijfers wel of niet is toegestaan. Uh, aantallen stembureaus. Het is geen goede zaak. dat kiezers in de ene gemeente meer moeite moeten doen... om te kunnen stemmen dan de andere. Vorm ja, dat de laatste dingen. Dat klinkt allemaal als uh, net weer extra werk naar zich toe trekken. Kijk, uh, als je zegt... van uh, als elke stemmer in het hele land precies evenveel moeite mag doen... Bij een stembureau terecht te komen, ja, dan, eh, dan heb je heel wat onderzoekjes en heel wat subsidies, allemaal locaties uh, voor de boeg natuurlijk. Ik zou zelf zeggen van uh, elektronisch stemmen en zet gewoon een paar stembureaus in alle verzorgingstehuizen. Ja, <laughs> ja dan ben je er ook, denk ik. <laughs> DigiD, je, je mag uh, je hele hebben en houden via DigiD melden, maar uh, niet een stemmetje. Ja, precies. Ja, je kan gewoon via DGD stemmen, waarom niet? Weet je, wel? Dat, uh... nou, je zou ook veel, veel, veel meer directe democratie kunnen hebben. Je zou overal een referendum van kunnen maken. Ja, ik, ja. ik zou zelf zeggen van uh, democratiseer het hele belastingstelsel. Dat jij als belastingbetaler kan bepalen of je wel of niet aan een JSF wil mee of Ja, zoveel uh... essentiële dingen zijn er toch niet? Het gaat, toch altijd, uh, het gaat heel vaak om uh, smaakzaken. Ja. Want uh, er is helemaal geen reden om dat uh, collectief... Uh, ...aan één stemmetje per vier jaar te koppelen. Dat kan je best uh, alle minuut doen. Nou, hetzelfde als jij uh, met je DigiD inlogt... ...dan weet ik veel wat te registreren of aan te vragen. Dan kan je ook uh, nou, gewoon een minuutje toe... ...en dan zeg je van nou ja, deze smaakdingen... ...dat is niet mijn smaak, daar doe ik niet mee. En uh, deze smaakdingen wel, zoiets. Wat, wat, wat is nou niet smaak? Ik, ik kan me nog voorstellen dat je... Uh, Steven, ...je bent in een auto-ongeluk... ...en je wordt naar het ziekenhuis gehaald... en. Uh, je leven hangt er vanaf, ja. Dan ben je wel blij dat ze niet eerst allemaal dingen gaan nakijken. Van ja, uh, gaat, hij, gaat hij het wel betalen? Zeg maar. <laughs> ja, ik neem aan dat je dan gewoon in leven wilt worden gehouden. Tenminste, de meeste mensen. Als je dood wilt, dan zijn er andere methodes voor. Maar um, ja, als je um, welk goede doel je vindt uh, dat er gesteund moet worden. Nou ja, dat lijkt me echt een smaakdingetje, dat, dat hoeft helemaal niet uh, dwingend uh, geregeld te worden. Ja. Ja, da daarmee wil ik niet zeggen dat gezondheidszorg of uh, operaties dwingend geregeld moet worden. Maar daarmee kan ik me nog voorstellen dat iemand zoiets heeft als ja, een zaak van leven en dood. Dat iemand toch gevoel heeft, ik wil wel dat dat goed geregeld is. Ja, da daarmee wil ik even in de midden laten of dat via uh, de overheid moet, vind ik namelijk niet. Maar uh, ja, welk goede doel, uh, wat voor bedrag je krijgt, dat is helemaal, dat, uh, daar heeft eigenlijk helemaal niemand wat mee te maken, toch? Dat is gewoon je eigen zaak. Ja. Nou, en welke uh, TV-programma's je, welk TV je wil kijken, nou, dat is ook iets, uh, dat kun je prima zelf regelen. Ja. Dat zijn allemaal smaakdingen. Ik denk dat bijna alles smaak is. Ja. Ik merk in mijn uh, stad, Groningen, dat uh, er hang is naar niet meer democratie. En uh, daarvoor is er nu ook zoiets als het uh, stadsforum. En de gemeente Groningen heeft deze week online de vraag uitgezet: willen jullie vier uh, vrije zones? Mm -hmm. En dan kom je al dicht bij uh, de, de, de, de, de smaakjes van uh, Klaas. Dat is natuurlijk al een behoorlijke vreemde waar je de mensen in uh, duwt. Want waarschijnlijk wordt het dan. Uh, ja, en dan kun je alleen nog zeg maar, met elkaar soepbatten over van hoe groot die uh, vuurwerkzornes zijn en, en waar ze precies komen uh, te, te zitten. En dan krijg je ook inderdaad iets van een enquête en daar word je ook precies naar gevraagd. Ik heb dat ding ingevuld: zeven vragen, waarover één vraag over mijn leeftijd en één vraag over mijn geslacht, die ik trouwens niet heb ingevuld, <gif> want uh, die doet er helemaal niet toe uh, wat mijn. Uh, Voorkeur is met betrekking tot vuurwerk. Maar het grappige is, het is dus gewoon een tendens. En men is daarmee bezig. En dat was natuurlijk ook het gejuich een beetje van geen stijl, geen pijl. Ja, dus uh, wij vonden het leuk dat ze het hadden bereikt en dat is het ook wel, hè? maar de tegenstanders zeiden van ja, maar ze zien dit meer als een relletje hè? en dat is ook het signaal wat uh, de kiesraad hier misschien een beetje wil afgeven van, ah, moet wel heel serieus zijn. Hè? Nou, dan kun je dan jaren vergaderen over van aan welke criteria... Moet een referendumverzoek voldoen. En dan is het natuurlijk zo. Nou laten we zeggen dat we in Groningen nooit over de boringen van de NAM zouden kunnen stemmen. Ja. Nooit. Waarom? Want die belangen die worden heel anders behartigd. Ja. He? Dus maar goed, dit, gaat, dit ging dan voor vuurwerk. En dan merk je dus ook van wat, wat het idee is aan de tekentafel. En dat is dan meer democratie. Dat is een slogan van David van Rijsbroek, Belgische schrijver. En uh, gewoon de tendens dat burgers meer invloed moeten, uh, directe invloed zouden moeten kunnen uitoefenen op de politiek. En een aantal mensen worden daar ook ontzettend enthousiast en dromerig van. Mm -hmm. hè, en gaan dan ook zeg maar, uh, mee filosoferen al en ook op Facebook. Maar er was ook iemand die reageerde gelijk op het krantenartikeltje. En die denkt ook uh, gelijk, uh, gelijk ja, in het debat aan te voeren. En die zei zeg maar... God, jullie, jullie zijn zelfs Nederlanders. En wat is het voor shit, zeg maar. En, uh, Want jullie proberen Zwarte Piet ook al te verbieden. En dat is compleet naast het punt. Ja, ja, ja. <laughs> <laughs> maar nou, het onderbuikgevoel van... Uh, <coughs> Weet je, dit gaat wel richting het uh, verbod leiden. Terwijl in wezen zitten we, zeg maar slechts nog in de, in, de, in de ontwerpfase van hoe gaan we dit proces überhaupt nog inrichten, weet je wel. Yeah. En, um, want, nou ja, misschien kun je inspraakavonden organiseren, of weet ik veel wat. Yeah. En ja, in Groningen is, die probeert het dus wel mee, dus ook uh, als het dan gaat om uh, wijkontwikkeling, en er gaat best veel geld om uh, in je eigen wijk, uh, om dat toch dichter bij de bewoners te doen. Want het is ook een klacht van ambtenaren. Van, uh, nou, wij hier proberen uh, shit in de wijk te verbeteren. en nobody fucking cares, weet je wel. Uh, Terwijl... Uh, nou, wel, ja. dat heb je ook. Dan heb je, zeg maar... Uh, ja, dan uh, wil je, zeg maar, uh, geld uitgeven en dan... Uh, moet je er alleen maar in je eentje over beslissen, omdat niemand anders de uh, ja. ervoor maakt. Ja. Ja, ja, ja, als het dus... geld gewoon in de portemonnee had blijven zitten van die mensen, dan hadden ze misschien zelf al gewenstere keuzes meegemaakt. Ik ja. ben okay. wel van mening dat je, ja, als je mensen gewoon zelf laat beslissen, dan doen ze wat ze willen. En heel vaak is dat niet wat uh, denkers voor anderen willen. Nee, je hebt een soort uh, ja, neiging om voor anderen te denken: oh, dit is goed voor onze wijk. Nou ja, en dan krijg je inderdaad dat niemand komt naar zo'n meeting, want niemand deelt die interesse en die passie die jij hebt voor die, die kluttige dingen waar jij ieder scheldt. Ja, of ze hebben er geen tijd voor, omdat ze een baan hebben. Dat ja, kan ook, maar heel veel mensen hebben er gewoon geen behoefte aan, want niemand houdt je namelijk tegen om te doen uh, wat je wilt. He, je, als jij bepaalde plantjes wilt of zo, of uh, je wilt een ander dingetje, dat, dat vaak dan kun je dat gewoon doen. Dat zou het mooiste zijn en dat kun je makkelijker doen als je meer te besteden hebt. Het lastige van burgerinspraak is, is dat je gewoon een beslissing uh, genomen kan worden die uh, het andere spectrum is uh, van jou. Ja. Je, als je, ik denk dat de meeste beslissingen, dat zijn gewoon weet je, van die normaal curves, weet je, zo'n belvormige uh, curve. Ergens in het midden heb je dan een meerderheid die het ergens voor of tegen voelt. Of ja, ja. Ja? En al het andere is uh, extremisme, maar komt ook minder voor. Ja, ja. En... En voor in, in, in, in, in, um, ja, alles is dus er gewoon voor of tegenstand te, te vinden. Het makkelijkst is gewoon om, uh, om, om gelijk uh, de, de vraag te stellen en te laten stemmen: van, uh, nou, ben je voor of tegen? Dat is met uh, DigiD. Dat zou prima ingeburgerd uh, kunnen zijn. Ja. En dan um, zou, zeg maar, door de hoeveelheid zou ook de belangen worden uh, afgetopt. En dat wil zeggen, um, men is er ook. ook bang voor een onbalans in belangen, weet je wel. Mm -hmm. Dus omdat alles moet ook gecontroleerd worden. Dus, en zelfs op wijkniveau weet dat. Als jij in een wijk, op, een, op wijkniveau... ...als je met heel veel mensen van één familie... ...in de wijkpolitiek gaat zitten... ...in wijkraden, wijkverenigingen... ...dan wordt het ook al gewantrouwd. Yeah. Terwijl, je bent gewoon evenveel een bewoner. Mm -hmm. snap je? Yeah. En in sommige statuten, bij ons was dat zo... Als je bijvoorbeeld met elkaar in een flat woont. Dan kun je ook... Uh, dan krijg je ook meer stemmen, weet je wel. Ja, ja. En dan hoef je niet allemaal op te komen dagen. Maar uh, dus, uh, ja, dus... Het is aan de, aan de ene kant... Gewoon uh, angst voor uh, verandering. Wat, uh, yeah, wat, wat hier dan weer uitspreekt. En, en, en, en, en, en zoveel mogelijk willen beheersen. Maar... Uh, ja, weet je. Dus het, het, het zou al veel gemoderniseerder kunnen zijn. Uh, hier in... Um, Groningen verwachtte men ook omdat... We lopen hier ook voorop met het basisinkomen. <laughs> en uh, nou, dat was toch uh, het idee dat uh, het basisinkomen wel aan zou worden genomen in Zwitserland. Ja, daar hebben zo meteen een bericht over. Ja, ja, en dan wijzen ze het af. Ja. En, nou, heb je al een spoiler gedaan. Ja, ja, ja. <laughs> ja, want ja, mensen die hiernaar luisteren, die weten het nog niet. Nee. nee. Dus die nee. zitten in Vrijheid Radio, die hebben op een of andere manier totaal niet mee kunnen krijgen dat er een referendum en een afwijzing was over het basisinkomen. <laughs> Ja, maar de meeste vormen van democratie, dat is dus zo van, ja, dus is het wel een balans van belangen? Nou, daar kun je echt heel veel cirkeltjes over draaien. Ja. En de andere is dus zo van, ja, ontstaat er ook gewoon een goed debat? Ja. Ja, want je kunt inderdaad ook wel stellingen poneren. Uh, maar door de vraag kun je al uh, naar de uitslag uh, toe bewegen. Ja, ja, ja. Als je dus uh, tegen... Uh, onderbuikgevoel in gaat uh, praten, dan, dan oog je tegenstem. Ja. En uh, ja, het lukt zelfs de overheid om dat voor elkaar te krijgen <laughs> door uh, compleet niet aan te voelen zeg maar, waar, uh, ja, waar het denken van de mensen zit. Hè? Dus uh, Bijvoorbeeld hier op wijkniveau. Uh, Daar uh, dan wil Groningen scoren met een prestigeproject. Klein fietspad van het centrum naar het uh, universiteitscomplex. Oké, okay, omdat ze vinden dat meer studenten moeten fietsen ofzo. Ja, en sneller. Dus dubbelbaans. En, uh, zodat je ook met je elektrische fiets uh, er echt naartoe kunt vliegen. Okay. En, en daarvoor moeten dan weer bomen worden gekapt. Oh. Maar mensen in de wijk voelen zich... Nou, daar krijgen mensen dus dat AZC-gevoel van, van. nou, wethouder, we vinden het fantastisch... dat je een prijs in de wacht wilt slepen. Want het gaat dan over een prijs. Maar ja, dan gaan we gewoon zeiken over bomen. weet je wel, Over bomen die gekapt moeten worden. Want, uh, nou, echt, dan is er ineens een enorme uh, zuurstofgebrek... in uh, Groningen als je 80 <laughs> Maar dat is gewoon weerstand. En die weerstand weet Groningen dan wel te oogsten. Terwijl als je dit op uh, inspraakavonden zou uh, aankondigen, dan zou je kunnen komen uh, communiceren: van nou, we hebben het voorgelegd, en er gaf niemand een fuck om. En dus, nou ja, weet je wel, we zijn nu verder in het proces. Nou, dan, dan komt er dan weer zo allemaal onderzoeken en van, van het uh, milieueffect. van uh, wat er zou gebeuren als 80 bomen verdwijnen en zo. Echt waar? Uh, ja, nee, ja, kassa, kassa, kassa. kassa. Onderzoek nodig gedaan, dat vind ik ook zo vervelend. Ja, die ja. onderzoekbureaus moeten ook ergens van leven. Ik kan nooit het traject bewandelen van uh, we gaan gewoon niet het geld uitgeven. We hadden het ook nog weer. ...onderzocht te worden. Dat vind ik ook... ...dat is de PVI ...is daar ook heel goed in hier. Wow. Nou, om een lang verhaal dus... Uh, hier ...samen te vatten... ...dan is het dus... Ja, ...dat de overheid... ...het lijkt dat de overheid... ...gewoon... ...als je... ...rock, scissors, paper moet doen... ...van... Uh, wat, ...wat is nou de beste... ...stemmethode... ...in deze situaties... ...dan weet je... je komt echt altijd wel... ...een van de andere twee... ...het is. <laughs> het is echt ongelooflijk. Yeah. Ja. dus... Uh, ...maar het is ook lastig. Stel je nou eens voor... Ja, dat je zou gaan bepalen van wat willen wij wel in een referendum kunnen gooien en wat niet. Nou, daar, daar kun je al weer 30 jaar over verder zijn. Ja, ja het, het heeft te maken met waar het draagvlak voor is natuurlijk. Hè? Ja. Ja. Nou, ik denk dat het veel interessanter is om te zien in welke vorm je een referendum wilt gooien. Ja. Je kan wel steeds weer uh, allemaal organisaties willen opzetten. En dan met allemaal locaties en allemaal stemmethodes. En dan kun je gaan discussiëren van moet het elektronisch of moet het met een. Uh, papiertje. Ja. Maar uh, ja, dat, uh, dat is ook zo'n discussie die, die gaat helemaal voorbij aan het feit dat je gewoon heel makkelijk een referendum, je kan van alles bijna al een referendum maken. En dat, wij zijn eigenlijk, uh, wij leven een referendum door als volwassen mensen uh, keuzes te maken, zijn we continu een soort referendum bezig om te bepalen welke zaken in de maatschappij, energie, krijgen we die, die groeien en wat niet. Dus ik denk dat, dat uh, die vorm dat je, waarbij je dus uh, ja, eigenlijk meer gewoon het normale leven uh, uitroept tot referendum over heel veel zaken. En dat is, en dat is ook het, uh, wat het meest uh, libertaristisch is. Mm -hmm. Libertarisme. Dat, uh, ja, dat, dat, daar moeten we meer toe, want we blijven nu een beetje verder. Moet het, is, want het moet altijd weer zo'n hele officiële bijeenkomst worden. waarbij iedereen zijn stem moet gaan uitbrengen. Nou, dan moeten we weer gaan praten over hoe zinnig dat wel of niet dan is. Ja, natuurlijk. Er is ook natuurlijk het gevaar dat er, dat er allemaal onzin-dingetjes dan uh, erin gaan komen, natuurlijk. Hè? Dus. Als je het, het volk laat beslissen, dat is dus een deel, dan zo'n uh... nou, voordeel Dat is onszins prima, maar als je het een beetje in de juiste vorm giet, dan uh, maakt het niet uit als het over... Ja, maar dan doe ik de categorie van uh, gratis bier uit de kraan of zo. <laughs> dat, ja. <laughs> ja, prachtig. Ja, maar goed, of je nou een JSF hebt of gratis bier uit de kraan, dat is even voor onzin. Ja, ja, ja, dat klopt, dat klopt. Dan heb ik, ik dat, had dat, al, dat stem ik liever voor bier uit de kraan. Ja, <laughs> dan, ik, nee, ik had uitgerekend dat je dus iedere straat, nou zeg ik iedere vier huizen, kun je van een zwembad voorzien ja. en het hele jaar vullen met water. Met bier. Dan uh, de kosten van de aanschaf en het onderhoud van uh, de JSF tot in de lengte vandaag, zeg maar. Ja, uh, uh. Dat gaat om miljarden, hè? Klopt. Dus, dus wat je dan uh, zou kunnen doen, is als je zo bang bent voor een bezette macht, is het hele land van zwembaden uh, voorzien. En dan komen dan die soldaatjes met geweren en uh, gaan moeilijk lopen doen. En dan zeg je als Nederlander, nee man, kom gezellig in het badje. Weet <laughs> je, dat is ook vredestichtend. Maar ja, uh, yeah. nou, kun je wel zwemmen. Ja uh. nou, Maar daar wordt dan weer niet aan gedacht. Nee, nee, nee. Maar jongens, dat moet even de vaat erin te houden, ga ik even naar het volgende onderwerp. En dat heeft ook te maken met democratie, maar dan meer over de schadelijke gevolgen van democratie. En daarvoor reizen we helemaal af naar Terschelling. Schelling. Want wat is er in Ter Schelling gebeurd? Uh, we hebben onze verslaggever te plaatsen, Jurjen Koopmans. Nou, ik ben niet op de Schelling, maar... Ah, Oké, okay, in de buurt. <laughs> op de Schelling, daar is een manege. En die manege die wordt gerund door een uh, ondernemer. Uh -huh. En om die manege, uh, ja, voordat die uit kan, moet er het een en ander worden georganiseerd rond de manege. Hè? Want ja, uiteindelijk uh, kun je van subsidie leven, maar je kunt ook van uh, geld uh, leven dat je verdient. Laat ik het zo zeggen. Ja, uh -huh. En het zou eigenlijk in Nederland normaal moeten zijn dat je... Uh, zelf het uh, geld verdient en dat je niet afhankelijk bent van subsidie. Ja. Maar uh, die gemeente die is al jarenlang bezig om alles te verbieden. Uh -huh. Dit mag niet, dat mag niet, dit mag niet. Dus echt, dan heb je het over, over, tien, uh, over meer dan tien jaar dat die gemeente alles frustreert. En dan zegt de Raad van State weer: van ja, gemeente, je gaat te ver. En uh, dan zegt de gemeente weer: van nou. Uh, ja, we willen toch, uh, we willen toch uh, uh, rechtsom en, uh, in, in plaats van linksom. Het nou, is eigenlijk heel typerend. Het is gewoon illustratief voor hoe een overheid werkt. Ja, ja. ik heb het inderdaad verhaal heb ik even bekeken, er een filmpje van. We plaatsen hem ook even op de website. Dan kunnen jullie dan als luisteraar ook even volgen. En dan een heel schrijnend verhaal. Dus dat uh, elke keer dan. Ja, dan gaan ze, dan legt de, de lokale overheid die legt regels op en dan zegt die manege, oké, okay, nou we doen het. En dan is het weer niet goed en dan elke, en dat, dat, hoe lang duurt het al? Uh, tien jaar of zo? Mm -hmm. Ja, het is een tien jaar lang verhaal van dat elke keer, dat het maakt niet uit wat ze doen, het is fout ja precies dus alsof de gemeente gewoon een manege niet wil of zo, maar ze willen het ook weer wel. Nou, ze uh, willen alleen een manege hebben. Ja, maar op een gegeven moment hebben ze dat ook gedaan en dat was ook weer niet goed. Mm -hmm. toen, toen, we, toen, we, toen was er weer iets mis met uh, de, waar de, de mestplaats was en waar de stallen stonden. Toen zeiden ze nee, het moet op het Het, het, het, het, meest het moet op het terrein van de buurman. <cathouding> ja, <last 2017> en de buurman had die, die wist helemaal niks. Die, hé, waarom moeten we hier met die mestplaats staan? Het is helemaal niet mijn bedrijf. Nou, en dan moet Onteigend worden. Ja, nou, het is een heel raar verhaal. Ik zou zeggen, kijk een filmpje. Maar goed, uh, Henk, jij weet wel een beetje hoe de politiek in Terschelling werkt? Ja, dat werkt uh, toch uh, volgens mij net wat anders dan in de rest van het land. Oké, okay, dus is niet standaard van uh, gemeentepest uh, ondernemen of zo. Volgens mij durft de gemeente dat niet. Aan. Oké, okay, ja, in dit filmpje gebeurt het wel. Maar goed, uh, ja. leg jij maar even uit. Ik werd, nou, kijk, wat ik me dan afhaal. Ik heb het filmpje nog niet gezien, hoor. Maar mijn broer, die heeft uh, zo'n, uh, nou, bijna tien jaar op de Schelling gewoond en gewerkt. Uh -huh. En uh, hij vertelde wel van hoe dat werkelijk werd beslist. En ja, de gemeenteraad ja, deed er verder ook niet zo heel veel toe. Want het gaat met name over het hebben van contacten. Ja. En het zou dus prima kunnen zijn dat in Manezje... Gewoon die contacten niet heeft en dat er gewoon compleet andere belangen zijn eh, waardoor, eh, want het ging al over van waar hij wel of niet iets kon plaatsen. Nou, het zou prima kunnen zijn dat iemand dat een hotel of weet ik voor wat was had van Stank of zo en dacht van, uh, nou, ik ga eens even met de vriendjes uh, in de gemeenteraad praten, weet je wel, okay. of, uh, bij de ambtenarij. En... Ja, in dit verhaal is het zo dat ze allemaal hele mooie plannen hadden om het een, een winstgevend bedrijf te maken. Dus ze wilden zeg maar meer uh, faciliteiten bieden dan alleen maar maneesje. En zegt de overheid van, nee, nee, dat mag niet. Of uh, ja, nee, jullie moeten alleen maar meneesjes zijn. Jullie mogen geen dagjestochten organiseren. Ja, terwijl nee, ik. Er is inderdaad al uh, concurrentie, want uh, met andere verschellingen. Ja. Uh, ja, maar ik bedoel, ja. ik, heb, ben, ik, ik heb een Tesla al als paard gereden. Ja, dan ga je naar meneesje en die organiseren dagtochtjes met, met paarden. Ja. ja, ik bedoel. <laughs> en uh, soms uh, wil je een paar dagen doen. Nou ja, dat is leuk als je ook nog een. Uh, een hotel ernaast hebben, weet je wel? Mm. Ja, en waarom zouden we niet mogen? Het is jouw stukje grond. Ja. En de provincie zegt dat het mag. Dat is ook nog zoiets. In dat verhaal ze naar de provincie gegaan. Die zeggen: jongens, prima wat jullie doen. Dus de, gemeente, de gemeente moet niet zeuren. Ja, wat doet de gemeente? Gaat zeuren. <laughs> ja. ja, tuurlijk. In wezen is het zo, waar een wil is, is een weg. Ja. Nee? En... Ja, kijk, wat je in zo'n situatie kunt doen, mm -hmm. is uh, met rapporten komen waarmee je draagvlak kunt uh, aantonen. Yeah. Dat is nu het grootste argument tegen. Maar yeah. als je het niet kan, eigenlijk heb je dan heel vaak al een nee. Want in wezen kun je als burger ook al nauwelijks meer over de straat. Want dan mag je ook al gefouilleerd worden. Yeah, nou, dat uh, uh, uh. De burgemeester daar uh, zin in heeft. Yeah. Dus, uh, dus die vrijheid die is er al minder. Maar. Met, als het dus gaat om het feest van belangen, de, daar kan de gemeente en de ambtenarij zeker voor worden gebruikt. En ah, de, Ik zeg ook wel, van dat is dan typisch de Schellings. Dat komt natuurlijk ook in andere gemeentes voor. En Sterker nog, in mijn eigen wijk heb ik ook wel zulke dingen meegemaakt. Mm -hmm. Maar uh, ja, als ik mijn broertje hoorde, dan kon je dus echt niks beginnen zonder dat je... Ja, weet je, zonder dat je gewoon de juiste contacten had. Ja, en het is toch allemaal business daar. Ze ja. zitten daar niet. Uh, uh, ze zitten echt om geld te verdienen. Dus uh, ja, het lijkt allemaal uh, wijd. En weet ik veel wat te schelling, maar in wezen zit het vol met uh, initiatieven naar de toeristen toe. Dus ja, het kan echt heel goed zijn dat uh, die manegehouder daar geen oog op heeft gehad en gewoon te veel ja, in de democratie en ratio geloofde. Ja, goed ja. Maar ja, in, in het kader van de vaart van het programma ga ik nog even doorracen naar het uh, volgende berichtje. Um, we gaan naar uh, de Nederlandse Bank, DNB en AMF. Kijken naar vergunning Vintag is de uh, titel van het bericht. Ja, vertel. Nou ja, kijk, ze erkennen eigenlijk dat er iets, uh, iets mis uh, is. Hè? Want ze noemen in dit, uh, in dit artikel de toezichthouders zoeken uit of de zogenaamde bedrijven of ze de zogenaamde fintech-bedrijven meer ruimte kunnen geven. Uh, door veranderingen door te voeren in hun vergunningverlening. Oké. Okay. Nou, en daarmee geven ze dus impliciet toe. niet expliciet nog, maar ze geven wel impliciet toe. dat er te veel regels zijn. Oké. Okay. Even voor de duidelijkheid, voor degene die niet weet wat een fintech-bedrijf is. dat gaat niet over een technologisch bedrijf uit Finland, zoals Nokia. maar het gaat echt oh. over uh, Financial Technology. Ja. Okay, ja. Ja. Alle bedrijven die, uh, ja, die iets technisch doen in, uh, met, met, met, in, met, met, met bankieren of verzekeren. Uh, dat of... zou dus ook een blockchain kunnen zijn, uh, bitcoin. Ja, blockchain is inderdaad ook vintig. Ja, ja. Ja. Inderdaad, zijn er te veel regels waardoor uh, dat, dat soort nieuwe technologieën geen voeten aan de grond kunnen zijn of die het belemmeren, zeg maar? Ja, of niet naar Nederland gaan, hè? want er zijn gewoon landen zoals het Verenigd Koninkrijk, zoals Estland, maar ook Aziatische landen waar de regels gewoon uh, soepeler zijn dan hier. Dus je ziet ook gewoon, want, want heel veel van die bedrijven die zijn helemaal niet gebonden aan Nederland. Nederland is een heel klein marktje, uh, hè? Ja, ho hoeven ook niet arrogant te zijn. Maar die bedrijven, die kunnen gewoon, 1, 2, 3, die kunnen uh, ergens anders uh, uit de grond komen. Mm -hmm. En dat is gewoon geld en werkgelegenheid die jij dan misloopt, omdat je in jouw land gewoon te veel regels hebt. Ja, ja. Ja, we hebben al gezien met het, uh, <laughs> het wegpesten van Uber dat uh, Nederland niet zo geïnteresseerd is in nieuwe uh, initiatieven. Dat was dan geen fintech, maar... Uh... Nee, maar ja, uiteindelijk zie je inderdaad dat, dat, dat, dat, dat uh, met name de Nederlandse overheid conservatiever is dan de Nederlandse bevolking. En heel veel dingen, innovatie, uh, ondernemerschap uh, tegenhoudt. Waardoor, uh, ja, waardoor onze overheid eigenlijk de grootste werkloze fabriek is uh, van het land. Hè? Ja, maar in plaats dan van een uh, banenmachine. Ja, staat er een staat een uh, UFV-machine ja, ja, ja, ja. Maar goed, het bericht heet dan DNB en AMF die kijken naar de vergunningen. Uh, denk je dat het een positieve uh, afloop heeft of dat er gewoon helemaal geen fuck verandert? Nou ja, het, het, het, het, dus er komt inderdaad een stuk twijfeltaal in naar voren, hè? Zo, zeggen we: Oh, misschien zijn er te veel regels. Dus we gaan, we gaan een commissie oprichten. Dan heeft een of andere uitgeranceerde politicus weer een baantje als uh, commissie... Uh, mannetje nou, of zo. Ja, zoeken uit of ze zogenoemde uh, meer ruimte kunnen geven. Nee, er, er, zit, er zit heel veel twijfeltaal in van zullen we dit nu wel zullen we… Uh, en dan gaan ze en, advies uh, vragen bij de grote jongens uit het bedrijfsleven? Nou ja, dat kijk, we, we kunnen zeggen… Hè, de, de, de, ah, de, het is de Nederlandse bank en wie zit er ook alweer in, het, in de Nederlandse bank? Unilever? Daar wil ik niet naartoe, daar wil ik niet naartoe. Okay, okay lobbyisten, dat, hey, ik, ik bedoel iedereen kan proberen de boel uh, te beïnvloeden, ja, ja. en als ik jou een, een, uh, een, een hoer aanbied, omdat ik weet dat ik dan iets bij jou gedaan krijg, dan is dat mijn goede recht, laat ik het zo zeggen ja, ja. zeker als ik, het, als ik het met privaat geld verdien, uh -huh. maar degene die zich laat omkopen hè, dus laten we het vooral houden bij die overheden, uh -huh. die moeten gewoon minder macht krijgen, dan valt er ook niks om uh, te kopen, uh -huh. want ja, sommige libertariërs die, die, die, die hangen, hangen heel, heel erg tegen die Occupy-beweging aan. Uh. Die willen ook ten strijde gaan trekken tegen de grote bedrijven. Uh. Maar ja. Ja, maar ik heb het nu echt over de Nederlandse Bank. En bij de Nederlandse Bank uh, de, als je kijkt naar wie er in het bestuur zit, er, er zitten een aantal, dat is een feit, zitten een aantal jongens. Ja. En die, die, die komen bij een aantal bedrijven vandaan. En die hebben daar wat te zeggen. Ja. En die, ja. die, die gaan wel kijken, oké, okay, FinTech, wat kan dat voor ons betekenen? Dus ze zullen zo gaan zeggen, nou ja, oké, okay, FinTech Tech, maar dan wel in ons belang. Ja, maar ik denk dat innovatie in het belang van iedereen is. Dus in het ja, belang... dat, dat zou het moeten zijn. Ja, het enige wat, uh, wat, wat, wat, uh, de enige die, uh, die belang heeft om te belemmeren, mm -hmm. dat is de overheid. Want die willen overal ambtenaren tussen zetten. Uh, uh, ja, dat klopt. En, en, en baantjes voor uh, uitgenanceerde politici vooral. Ik, ik hoor toch iets anders in dit bericht. Vertel. Er is volgens mij iets gebeurd waardoor de insteek ineens iets, uh, iets heel anders is. En dat is. Zoals ik het hoor, klinkt het alsof elke nieuwe technologie al bij voorbaat verboden is. Ja. Wel, ik dacht ja. van: uh, nou, je brengt gewoon een nieuwe technologie uh, op de markt. Dan begint er iemand te zeiken. Dan kijkt de overheid uh, naar uh, of het ook wel of niet mag. Ja, Waarom? Alsof ze het uh, een beetje voor willen zijn. Zo van: oké, okay, ja, ja, wij moeten. Wij moeten over beslissen, nou laten we het zeker voor het onzekere maar nemen. Ja. Dat krijg je dan vaak bij dat soort situaties. Dat is, dat is de, dat, dan maak je een bottleneck. Je maakt een organisatie die moet beslissen, nou, die uh, neemt hem maar het zeker voor het onzekere, dus dan is het antwoord nee. Ja. Ja. Dus uh, als dit de stelling is, ja, dan. Uh, ja, of er is iemand anders bang, een belanghebbende, en die heeft ja, ja. al invloed bij die mensen die moeten beslissen, die zegt van ja. Het is nieuw. Oh, dat gaat concurreren met wat ik doe. Dus nee. Oh, nee. nee. <laughs> ja, maar is het, is het ook niet zo? Dat vraag ik mij af, zeg maar, dat de Nederlandse bank zelf dit soort beslissingen neemt. Dus dat uh, ook ze zelf aan het zeiken zijn of wat? Ja. Ik weet niet. Ik bedoel, Tegen wie zijt het? Tegen de politiek? Nou, je hebt, je hebt de geschreven regels en wetten en je hebt de interpretatie daarvan. En daar hebben dit soort toezichthouders. Hè, de consumentenautoriteit, de privacyautoriteit. De, nou, de VVD die heeft ook nog uh, wat waakhonden ingevoerd. Hè, de, uh, wat is het, de kansspelautoriteit? Nou ja, dat, dat, dat, dat soort autoriteiten, die hebben, hebben zeker macht. Hè? En dat gaat, uh, dat gaat verder dan, uh, ja, dan alleen het uitvoeren van de regels. Uh, ze, ze, ze doen ook nogal wat aan interpretatie van regels. Mm -hmm. En ten aanzien van welke fintech-technologie is dit bericht uh, de pers in geslingerd? Is het, echt puur, is het puur gericht op blockchain of op andere... Alles. Op echt op nee, alles. alles? Ja, nou je, je, hebt, je hebt gewoon een aantal ontwikkelingen. Bitcoin is inderdaad een ontwikkeling. En uh, wat, wat overheden zien, uh, of, of valutahandel, uh, forex trading is een ontwikkeling. Uh, nou ja, je, ziet, je ziet gewoon dat er dat, dat, dat door het internet, door de techniek, een aantal dingen mogelijk waren die tien jaar geleden nog niet mogelijk waren. Uh -huh. En uh, heel veel mensen die bij zo'n toezichthouder werken... Die zien overal risico's. Dus die denken van... Ja, dat er is wordt één. aan de stoelpoten van de, de centrale bank gezaagd. Ja, dat is ja. gewoon een feit. En uh, ik, ik begrijp wel waarom de Nederlandse bank uh, begint te miepen. Die hebben een broertje, de AFM, en die gaan gezamenlijk uh, miepen... Ja, ik denk dat het puur recht om inderdaad een blockchain technologie gaat. En dat gaat zeggen. Oké, okay, blockchain mag. Maar alleen, uh, ja, want je kan er inderdaad ook dingen mee doen waar de uh, ja, waar, waar centrale bank geen problemen mee heeft. Dus ik denk dat het ja, zoiets is. Nou, ja. ik, ik, ik denk dat dat, dat nogmaals omvattender is en dat ze uiteindelijk alles willen reguleren. Ja. En dat betekent ja. dat er eigenlijk een, een, een, een oligopolie aan aan dingetjes blijft... die, die mogen. En uh, wat dan mag... dat mocht tien jaar geleden ook al. Het, het, is, het, het, het werkt een heel erg... Uh, ze zijn op zoek naar... naar, naar veiligheid en stabiliteit. Mm -hmm. uh, dus eigenlijk wat dat betreft... ja het komt overeen met de politieke programma's... van sommige partijen. Maar gewoon... Alles is risicoaversie mm -hmm. Plus natuurlijk inderdaad het beschermen van belangen van, uh, ja, van datgene dat er al is. Yeah. Ja, verandering echt. is goed. Maar dan ga je er dus vanuit dat de Nederlandse bank zijn werk doet. Zeg maar, hè? Dat het echt de functieomschrijving handhaaft. Eh. Nou ja, dat ik denk ook. dat ze tegenwoordig geen ene fuck doen. Ze nee. nee. nee. <laughs> zagen het. een crisis ook al niet aankomen. Ja, nee, precies. Nou, and you have one job. En dus... zometeen krijgen we nog de NVWA. Ah. Dus als het hebben over instanties die geen fuck doen. Ja. En waar ze het hard over miepen, dat zijn de alternatieve uh, uh, valuta. Ja. En in principe zou een centrale bank niks anders hoeven te doen dan gewoon het geld van Nederland te hoeven te beschermen. Dus je zorgt uh, dat er geen valse rom, uh, biljetten in omloop zijn, et cetera. Maar hier in de wijk willen wij juist een munt opzetten om, laten wij zeggen, dat wat blijft liggen in de huidige economie uh, aan te vullen. Ja, we ja? zien inderdaad heel veel gebeuren. Ik hoor dat ja. echt als ik uh, mensen spreek die totaal niks met libertarisme hebben uh, en die komen vaak uit hele alternatieve kringen. Ja, ze dus hebben we allemaal een eigen munt. In eh, Amsterdam hebben mensen die betalen met de kei. Eh, je hebt, eh, wat, ja, ik hoorde nog zoiets. Ik, ik hoorde, sprak iemand die, die, die betaalde ze met tijd. Weet je wel? Ja, ja, tijd is een goede basis. Ja, ja, ja. Dus... Maar het is dus ook zo, omdat in het huidige systeem, ja. uh, dat merkte je al uh, bij de grote crash van uh, 29, uh -huh. kan iedereen werkloos raken, ja. iedereen zit op de gat, ja. terwijl het is niet zichtbaar hè, wat het probleem is. De fabrieken staan er nog in de teven. Ja. Zelfs het, heb je dus door een systeem als centrale banken, dat je gewoon met uh, oude jongens krentenbrood uh, Kennis kunt genereren ja. door de, de valuta uh, hoeveelheid uh, te doen vergroten of te verkleinen. Ja, zeg maar, je, je belt jouw vriendjes op je uh, zegt van ik ga zo meteen de rente verlagen. En dan weten jullie het alvast. En dan oké, okay, dankjewel voor de tip. En dan ga je de rente ja. verlagen <laughs> of verhogen. Dat is zeg maar het risico van een centrale bank die echt weer nergens door wordt afgedekt. Ja, ja, ja. Dus um, de risico's van alternatieve munt die mensen zelf zouden willen lopen. Ja. Nou, daar gaat er ineens een centrale bank op zitten. Maar uh, de risico's van centrale bank, dat wordt nergens door afgedekt. Ja, precies. He? Dat zou je echt door onderzoek en toeval zou dat aan het licht moeten komen. Zo, zo is hoe de kaarten zijn uh, geschud en verdeeld. Ik denk dat het telefoongesprekje van, uh, van jongens, ik ga morgen de, de rente verhogen. Ja, ja dat zal uh, ergens bij het, uh, <laughs> het fotorolletje van Sabrina en dat zal daar ergens terecht komen. Daar komen we nooit achter. Nee, absoluut niet. Nee, natuurlijk nee, niet. Nee. Nee, en, um, en het kan dus wel verstrekkende gevolgen hebben. Ja. Omdat, um, nou ja, weet je, je kunt niks uh, bewijzen, je kunt niks bewijzen door uh, aankopen en verkopen, zoals bijvoorbeeld met uh, 9-11 is gebeurd. Uh, het, uh, dat er in een, de dag voor uh, dat het gebeurde, flink in aandelen van American Airlines en Delta Airlines uh, werd gegeven. Uh, Gehandeld. Ja. En dat, en dat, nou, dus, dat is zelfs nog onderzocht ook. Ja, wat kun je daaraan vinden? Hè? Ja. En, ja, net als die, die vrouw van Wilton Line die, die, die kreeg voor de, de, de grote crash van dat bedrijf, kreeg ze een droom, waardoor ze al ja. haar aandelen verkocht. Ja, dat is ja. het, ja. Nou, dus het is, uh, de, de mogelijkheden zijn beperkt. Ja. en zou zelfs nog beperkter moeten zijn, dus dat ze alleen de, de, de economie van de overheid controleren. Uh. En dat je dus daarnaast als burger ook nog de mogelijkheid hebt, om alternatieve aanvullende economie uh, te kunnen opzetten. Uh. Waar die de huidige economie versterkt. ...in crisissituaties. Uh -huh. He, dus, en ik denk dat de centrale bank... ...in ieder geval van Nederland... ...en zeker niet die van de Verenigde Staten... ...er zit om crisissen te voorkomen. Nee. Gebeuren. Nee. Nee. Sterker nog, tijdens crisissen... ...heeft, hebben de, heeft de centrale bank... ...in de uh, Verenigde Staten... ...heeft daar gewoon een economisch belang bij. Uh -huh. Want dat is gewoon... ...zeg maar een verzameling van private banken. Ja, een ja. beetje een verbastering van... Uh, War, uh, Crisis uh, is, not about to be, is, is not supposed to be solved, but to be continuous. Ja, bijvoorbeeld. Dus moeten, uh, centrale banken zijn eigenlijk meer om te zorgen dat we continu in een crisis komen. En dat het, ja. wordt, uh, dat het wordt aangejaagd en opgepopt. Ja. En dat je, en je weet bij. waar de crisis komt. Ja. En, uh, want je hebt ook dingen als. Uh... Ja, so dat is meest, dus het beste te zien door te kijken, uh, denk ik, voor leken, naar welke symptomen worden bestreden. Ja. De, de symptomen die het. Waar het meeste geld invloedt om de symptomen te bestrijden, dat is waar de lucht in zit. En waar het wordt opgepompt. Dus dan uh, ja, moet je wel nogal onderscheid kunnen maken tussen oorzaak en gevolg. Maar uh, ja, dat is denk ik de grootste houvast. En op dit moment uh, ja, wordt er heel veel gepompt in dat geld. Hè, dat je negatieve rente krijgt, uh, als je het wil stallen, dat soort zaken. Dus ik denk dat valuta op dit moment, dat is mijn gok, is dat de bubbel. Als we, we, we Ron Paul moeten geloven, gaat het binnenkort ook barsten. Dat dus gaan we binnenkort binnen een aantal jaren meemaken. Ja, absoluut. Hè? Dus maar in, in, is, is, is ja. In, in Nederland bijvoorbeeld huizen nog steeds, het is nog steeds nep. Er, ja. nog steeds, wordt daar, ja, er worden symptomen bestreden van dat we niet goed met onze woningvoorraad omgaan. Mensen. Uh, kunnen huur niet betalen. Uh, met, er wordt over sociale woningbouw geklaagd. Mm -hmm. Nou ja, dat betekent dus weer dat we met z'n allen uh, moeten gaan betalen... zodat ook vakkenvullers in de Amsterdam in het centrum kunnen wonen. <laughs> ja, ja, ja, ja. Iedereen <laughs> ja, nou, heeft zo, recht uh, op een woning. Ja, dat is allemaal nep. Dus dat ja. is... Dat wordt, uh, maar dat is maar klein, ik denk dat wereldwijd uh, ja, valuta, dat, dat het uh, dat, maar dat zal heel lang gaan eigenlijk. Ja, 100 jaar is het een probleem. Sinds dat de Federal Reserve is, is uh, valuta een probleem, ja. Oh, ja, ja. dat ik ja, nou wel, maar de 200, 200 jaar geleden, eind 18e eeuw, was, was je ook een probleem met valuta. Eigenlijk toen ze met het concept papiergeld kwamen, eind 18e eeuw, we, zag je al meteen al problemen. Dus ga ik nu denk te zien, is dat je ja. geld als fijn nog een middel om bijvoorbeeld in uh, dotcom companies te pompen of in de huizenmarkt of in leningen of in andere dingen. Ja. En ik heb het gevoel dat nu daadwerkelijk geld zelf gewoon dat het. Uh, ja, er wordt nog wel gezocht naar andere dingen om op te pompen. Maar dat gewoon echt uh, valuta's gewoon worden opgepompt. Ja, maar het is het al uh, hoor hoor. Dat... Inmiddels denk ik al 99% inflatie op een dollar. Mm -hmm. Ja, het is... De, de gulden was 97% toen de euro kwam, de inflatie op de gulden. Oké, okay, wat betekent je, wat bedoel je daarmee? Ja, dat is de, de kunstmatige inflatie op de gulden. Als je kijkt naar wat de gulden 200 jaar geleden waard was en nu... Nou, hij is ooit van goud geweest. Ja. En uh, de zilver, we hebben zilver en gouden munten. Uh, ze zeggen wel eens van, ja, en Vincent van Gogh had een schilderij van een kwartje verkocht, maar dat kwartje was toen gigantisch wel waard. Dat is een kwart ah, ja, van, ja. Uh, van goud. <laughs> Ja, ja we, we hebben gouden kwartjes, volgens mij hebben we zelfs wel gouden dubbeltjes gehad. Ja, dat was denk ik een, een, dat was een dagsalaris voor iemand. Die ja, heb ik al eens gezien, maar uh, ja. Ja, we hebben, ja, ik zeg ook altijd zo, we hebben dus niet het idee van hoe arm we zijn, wat Klaas ook zegt. Uh -huh. En ja, dan zou dus de Nederlandse bank dat kunnen uh, toelichten of al kunnen beheersen of weet ik wel wat. Nou, beide doen ze niet, ja. laten we de klap gewoon komen. Dan zeggen zij van, ja, waar het wel eens hier aan komen, maar we wouden geen paniek zaaien op de markten of zo, maar ja, waar heb je nog geen fuck gedaan. Hè? Mm -hmm. uh, ja, in, in, de, in de Verenigde Staten is het zo, daar hebben die banken dus zelf voordeel hebben als uh, bedrijven failliet gaan, dan kunnen die banken gewoon met dat geld bedrijven opkopen mm -hmm. die voor een prikken en huizen en weet ik wat. En ja, dat is het financiële systeem. En, ...en het is absoluut niet uh, op uh, balans ingericht. Nee. Hey, goed, we gaan nog even snel naar het uh, volgende bericht toe... ...om het vaart in de hele uitzending te houden. We gaan nog even naar de voedsel- en warenautoriteit toe. Uh, want daar zijn ook uh, enige problemen mee. Sterker nog, het is een gigantische puinhoop... ...bij de Nederlandse voedsel- en warenautoriteiten. Uh, wat is er allemaal aan de hand... Nou, ik, ik pak er even een stukje chocola bij. Oké. Okay. En dan uh, luister ik naar Otto. <laughs> op <coughs> nou, die manier. Ja, Otto heeft er wel, uh, dan kan ik u, de luisteraars al alvast verklappen. Die heeft wel een hele leuke theorie over hoe het wel zou moeten. Maar ik, ik zal het even het bericht even voorlezen. De Nederlandse Voedsel- en Waardeparatuur, zoals we weten, is daar uh, een beetje, ja, de subsidiekraan een beetje dichtgedraaid. Dus die beginnen te miepen. Uh, wat er vaak gebeurt bij instanties waar de subsidiekraan uh, dicht draait en nu wordt er geroepen dat het een puinhoop is. En er zijn een aantal van de politici die niet in de regering zitten, zoals D66, SP en uh, nog een aantal van die gasten die hier uh, lopen. Inderdaad zeggen, er moet iets aan gebeuren, er moet iets gedaan worden. Dus ik begonnen, uh, ja, dat is een beetje ja, wat je altijd krijgt als, als dat soort dingen gebeuren. Uh, dat is een beetje een het uh, bericht, ik zal het op de website plaatsen, kunt u het even zelf nalezen. Eh... Uh, ja, goed. Ja. <laughs> Otto, ja. jij, jij hebt een theorie over hoe het wel zou moeten. Ja, er staat, een, in het artikel wordt ook een interessante quote gebracht, volgens Tweede Kamerlid Jacob Geurs van de CDA, brengt de NVWA de Nederlandse concurrentiepositie in gevaar omdat de dienst hoge controlekosten doorberekent aan bedrijven. Ja. Uh, nou, daar is dus een patente oplossing voor. Mm -hmm. Laat de controle voortaan uh, aan de bedrijven zelf over. Uh, laat ze zelf hun keurders en inspecteurs uitzoeken. En ik, ik werk zelf in de, de, de horeca en catering. Dus ik, ik weet dat dat al gebeurt. Hè. Je hebt Bureau de Wit en nog een tal van andere bureaus. Uh, bedrijven die huren dat soort bureaus in... om de kwaliteit van hun eigen uh, dienstverlening te controleren. Dat, dat zijn private uh, initiatieven. Dus dat doen ze al, want ze willen zeg maar uh, ja, hun eigen klant niet vergiftigen. Dus het gebeurt al. Ja, uh, wat ik wil is het uh, dan uh, uh, uh, expliciet en formeel maken. Dat, uh, de, want het, dat is gewoon een eigen initiatief van de bedrijven om dat zo te doen. Maar laten we dat dan gelijk uh, uh, op dat systeem overgaan, waarbij alleen in, in het idee waar ik heb, wat ik heb, is dat er een soort uh, hiërarchie is, een vrijwillige hiërarchie van controles, uh, bedrijven die zelf hun uh, controleurs uitzoeken, mm -hmm. en aangeven hoe vaak ze moeten controleren, uh, en uh, controleurs die zelf weer hun inspectie uh, opzoeken, inspecteurs, inspectiebedrijven, en dat de overheid zich alleen nog maar bezighoudt met het toezicht op die inspectiebedrijven. Okay. Dat op zich een onlibertaarische positie, want de overheid zou helemaal geen, uh, uh, geen moeienis daarmee moeten hebben. Maar jij zegt maar, het is beter dan wat er nu is? Het is in elk geval in beslissende mate, het is een zeer grote stap, uh, uh, of een zeer grote verbetering ten opzichte van de situatie... Waarbij de, uh, de overheid hoge controlekosten doorbreekt aan bedrijven. Omdat die geacht worden uh, uh, geen controle te doen. Dat mogen ze in feite niet. Ze mogen geen officiële controle doen. Dat ze zelf uh, controleurs aantrekken om, om, om dat uh, uh, toch te doen op hun producten. Dat moeten ze dan zelf weten. En uh, ja, daar wordt dan verder geen uh, waarde aan gehecht. Maar dat moet juist het centrum worden. En omdat dit systeem zoals ik het voorstel uh, gebaseerd is op vrijwilligheid en uh, uh, vooral op concurrentie zal het stukken beter uh, zijn. Maar goed, dus zijn. heeft sowieso van ik heb daar geen zin in en ik heb daar ook geen geld voor? Uh, ja, nou dat moet ze dat uh, zelf weten. Uh, uh, het, het zou dan mij nog aangevuld kunnen worden zo'n systeem dat uh, bedrijven uh, als enige dan verder de, uh, de, de eis krijgen dat ze aangeven dat ze geen controle van buitenaf uh, aantrekken. Uh, dat zal de meeste mensen uh, trouwens een zorg zijn, uh, want een bedrijf wat uh, slechte producten levert, uh, is door concurrentie ligt er uh, al snel uit, de uh, situatie. Ja, maar je, je bedrijven die kunnen hun keurmerk op een deur plakken van, nou, wij zitten bij dat en dat bureau en uh, ja, als je bij ons komt, dan weet je in ieder geval dat wij aan die en die eisen voldoen van dat en dat bureau. Ja. En dat staat dan en, op een deur. En ik hoor dan al meteen van uh, vele overheidsaanhangers die dan zeggen, ja, uh, moet je eens kijken naar de puinhoop met uh, keurmerken op het gebied van uh, ecologie, groene energie enzovoort. Uh, je plakt maar gewoon wat etiketten en uh, dan ben je er klaar mee. Maar uh, als de overheid dat dan allemaal niet meer controleert, dan uh, ja, ja. kun je mensen... Maar, ja, voor mij is het de journalistiek die het controleert. Uh, Uiteindelijk zijn ja. er komt komt onderzoeksjournalisten, en die zeggen: Hé, hey, ja, wacht eens even, wordt hier gesjoemeld. En dan denk je: Fuck, reputatieschade, moeten we wat dan doen? Ik bedoel, zo werkt dat. Ja, en tegenwoordig wordt er ook door particulieren uh, rondgetwitterd. Dus. Het gaat heel snel, je kunt heel snel je reputatie afbreken. Ja, ik bedoel, reputatie is toch dat, datgene, wat, wat, daar heb je geen eens een overheid meer nodig. Mensen willen gewoon een goede reputatie hebben. Ja, maar je moet ook een beetje rekening houden met wat er nu haalbaar is, vind ik. Maar die daar vinden dat niet zo uh, interessant, maar... Er zou hoe dan ook een stuk verbetering kunnen komen... door de controle voortaan aan het bedrijfsleven zelf over te laten. Ja. Dat is, De controleurs kunnen dan lekker met elkaar concurreren... en de kosten zullen ook een stuk lager worden... Uh, het wordt allemaal veel efficiënter, die uh, controles. En de overheid is ook van een groot kostenpost af. En uh, van uh, constant uh, uh, kritiek op de, op de kwaliteit van uh, wat uh, zij leveren. Waar ja. we het over hebben over de, de Voedsel- en Waardeautoriteit. Wat zeg je? Gewoon steken er helemaal uit? Of. Uh... Moet dat controlerend orgaan de Autoriteit worden? Uh, dat zou je kunnen doen. De uh, stekker moet dan alvallig uit de Ja, maar dan, dan, dan, dan beloon je een verliezer. Ik bedoel, ze hebben nu al wat te blijken uit dit artikel. Het is nu al een puinhoop daar. En die moeten dan straks uh, Bureau de Wit en al die andere bureaus uh, gaan uh, controleren of ze wel controleren. Uh, zoiets ook. Uh, maar ik zoiets, je moet, moet verliezers niet belonen. Nee, dat klopt. Ja. Uh, wat er moet gebeuren is nu, uh, de, de NVA is een voorbeeld van de, uh, de keizer Zon die bestaat alleen nog maar om de uh, kiezers een uh, rad voor de ogen te draaien. Dat moet dus onmiddellijk geliquideerd worden. Uh, bij een systeem waarbij de overheid toch nog toezicht houdt op de top van het controlewezen... ...is het gewoon een uh, commissie van het uh, parlement die dat zou kunnen o, we doen. We moet daar een uitgeranceerde politicus uh, zitten, Job Cohen of zo... Nee, nee. Ja, wie dan wel? Die commissie die moet natuurlijk. Hoeveel uh, uh, ton mag dat kosten? Uh, elf al een stuk minder dan de hele. Ja, het is gewoon een stuk, een stuk minder. En dat zijn gewoon particuliere bedrijven die voor die taak worden ingehuurd. Dus dat is heel iets anders dan de NVWA, want okay, dat is okay. gewoon uh, een keizer zonder kleren. ja, ja, ja. ja, ja. Ja, goed, ik weet niet Klaas of uh, Henk of Jurjen, wat jullie daarvan vinden, van dit idee. Uh, alles vrijgeven, allemaal vrijgeven. Ja, krijg je geen controlerende uh, hiërarchie daarbovenop of zo? Nee, want die moet je dan ook weer controleren. Ja, precies. Ja, ik... Nee, maar dat gebeurt in mijn systeem, is het parlement. Oké, okay, dus... oké. Okay. De volkswil, die dus het volk controleert eh, of, of de parlementsleden voldoende aandacht besteden aan deze taak. En wat als er niet, dat niet gebeurt? Nou, dan worden ze weggestemd. Ja, maar zal dat... Men niet? Ja, ik bedoel... Ja, dat is zou het... dan nu eigenlijk al zo moeten zijn en dat gebeurt ook al niet, dus... Je moet er al heel wat aan de democratie veranderen. Wil dat überhaupt ja, zo... Uh... Over wat voor voeding moeten we dan specifiek hebben? Want als bijvoorbeeld uh, een, een zaak als Albert Heijn nu is uh, als de dood... dat er iets met zijn voeding is, dat mensen dat, dat, dat, uh, bekend zou worden... Dat ze, nou, dat was nu al met uh, de Jumbo iets, met uh, Listerie of zoiets. Listerie, de Zalm. Ja, precies, maar dat, dan, dan doen ze hun uiterste best... om dat zo snel mogelijk recht te zetten. Ja, ze nou, het zijn zet. al jaren aan de, aan de hand te zijn dat er ja. problemen zijn met de Zalm... Uh, en Jumbo, maar uh, je zou kunnen zeggen, nou, als de klanten van Jumbo dat niet belangrijk vinden, ja, dan moet ze dat zelf weten. Oké, okay. nou ja, misschien dat Jumbo uh, gewoon een boevenkartel uh, is, wie weet, dat weet ik <laughs> niet, maar mijn ervaring is over het algemeen met... Het <laughs> kan ook zijn Listeria, <laughs> nou, zwaar, nee, dat Listeria niet zo erg is. ik weet het niet. Uh, kijk, uh, we hebben nu een voedingswaar, we hebben zo'n instituut en nu gebeurt wat er gebeurt en binnen het kader van hoe het nu helemaal is opgezet, is mijn ervaring over het algemeen, als ik naar Albert Heijn kijk... ...die heeft toch altijd, wel een aantal keer gehad dat ze heel snel proberen dingen terug te zetten... ...of recht te zetten, of duidelijker te maken. Ja, en, en, en Albert Heijn wel, maar Jumbo niet, want... Uh, Jum nee, nou, dat is zomaar niet de ja, Jumbo is ook weer een ander soort structuur. Maar ja, dat, uh, kijk, dan zou dat in mijn ogen... Hè, ...want nu hebben we al, al die controles... Uh, ...ja, dan zou je op een gegeven moment een soort uh, preferentie voor Albert Heijn kunnen ontwikkelen. Nee, uh, Jumbo en Albert Heijn kiezen op heel veel gebieden kiezen ze net een andere strategie... Of misschien dat je zegt: van, Nou ja, dit soort handelen dat bevalt me wel. <laughs> ik, ga, ik stap over naar de jumbo. Ja, weet ik. ik, ik. Maar dat, uh, ja, ik, ik denk dat daar wel een. Uh, dat is toch wel belangrijk. Ik denk dat, als, uh, uh, dat mensen het wel snel oppikken. Als je een paar keer echt uh, daar grote fouten mee ingaat. Ik denk dat het toch wel merkbaar impact heeft op je op je... Het kan, toch ook zijn, het kan toch ook zo zijn... dat mensen zo zeggen van... Nou ja ik, ik, ik, ik heb helemaal geen probleem mee... als ik zal eet met listeria erin. Ja, dat kan. Ja, als, als mensen gewoon zichzelf willen vergiftigen... en ze hebben daar geen probleem mee... in zijn eigen keuze. Ja, hoe giftig is het? Want het is niet zo dat mensen continu komt nu bij bosjes zijn gestorven na bij de Jumbo te hebben gewinkeld. Dus zo erg is het ook weer niet kennelijk. Nee, maar mensen met een zwakke gezondheid uh, kunnen daar inderdaad wel aan overlijden. Ja, nou ja, die, die kopen dan bij de Albert Heijn. Uh, ja. Ja. De huidige situatie is echter de meest uh, onverkwikkelijke. Het punt is, de overheid doet net alsof of het voedsel gecontroleerd wordt, en dat is niet het geval. In feite, de feitelijke situatie is al, zoals we als, als libertariërs wensen, namelijk dat er geen controle op is. Want uh, het is een, uh, het, het is een uh, pas de controle die nu plaatsvindt. Uh, maar mensen denken dat het voortdurend gecontroleerd wordt en hun ja. gedrag daarnaar als libertariërs zeggen, nee, geen controle, iedereen weet dat, dan kan je je verantwoordelijkheid pakken en dan ga je er veel scherper op letten. Dus nu is, ik had als alternatief, als uh, iets wat nu haalbaar is, stelde ik voor zo'n uh, controlesysteem uh, wat helemaal door het bedrijfsleven zelf wordt uitgevoerd. Met alleen aan de top een, uh, een commissie van het parlement die controleert of die inspecteurs uh, wel hun werk doen. Uh, dan uh, is, is er een veel realistisch systeem met talloze voordelen. Het is geen echt libertair systeem, want de overheid heeft nog steeds bemoeienis. Maar het is stukken okay. beter dan wat nu het geval is, waarbij er gewoon gedaan wordt alsof het voedsel wordt gecontroleerd. Uh, ja. Maar en, ik geloof wel in keurmerken, en dat, uh, ik geloof ook wel in keurmerken die totaal niet door uh, de overheid worden ondersteund. Nou, sterker ja. nog, ik vind dat zelfs in een libertarische samenleving wakker dier nog een functie heeft, als mensen daar vrijwillig voor willen betalen. Oh ja, zeker mensen ja, ja. die uh, overhalen tot bepaalde consumptiewijzigingen. Ja. Uh, ik denk dat dat heel, uh, heel realistisch is. Uh -huh. als, jij, uh, als jij argumenten hebt, uh, ja, dan kun je die altijd uh, onder het voetlicht proberen te brengen. En, en, en, en ieder kan natuurlijk proberen uh, ja, die argumenten een bepaalde plek in zijn eigen keuze te uh, uh, beslissen. Uh, beslissen, uh, beslissen uh, momenten te plaatsen. Die, uh, ik denk dat dat heel normaal is. Ik denk dat heel veel mensen nu, uh, nou, iedereen was. Uh, over de plofkip nagedacht, hè? Okay. Ik zou als voor de kip, uh, ah, de, de, de kip... De kip zegt plof. Ik zou, ik zou zegt... mijn kind gewoon plofkip geven als ik kind had, want de is sneller. <laughs> lekker snel het huis uit. We <laughs> hebben ja, nou twee meter je mag het huis uit. Ja, maar ik ben nog maar acht. <laughs> nee, goed. Ja. Hmm. Niet, we hebben genoeg gezegd over dit bericht... Uh, ja, dat weet ik niet. Ik, lees, ik heb het recht nu helemaal tot het eind gelezen. En het is te zien wat een belachelijk onder, of, uh, hoe belachelijk het parlement hiermee uh, omgaat op dit moment. Ja, ja, ja. Er, wordt, er wordt over gewauweld. Uh, ah, ja, ja, hebben, we, we, we, zie je ook in het bericht over PVDA of VVD'ers of daar iets over te zeggen hebben? Uh, VVD zie ik uh, niet. Ik zie wel de SP, de CDA en het uh, PvdA. Oké, okay, PvdA wel. En... Maar die hebben wel over beslist over het dichtdraaien van de subsidiekraan. Hey, VVD heeft al wat gezegd hoor. Uh, in maar dit dat artikel? Was... Ja, nee, niet in dit artikel. Maar ik zag ja. het op uh, nu.nl geloof ik. Uh -huh. Dat, uh, nee, de problemen moesten nu goed worden aangepakt. Of zo, oh, right? yes, yes, en eigenlijk willen ze nu dat de politiek er zelf op gaat zitten. Dus, <laughs> ja. Wat betekent dat? Dus uh, dat, uh, want het zijn twee problemen. één financieel en twee organisatorisch. Dus uh, nou ja, dat ze dan echt in de Kamer besproken worden, denk ik dan. Dus oké, okay, het was hij niet, maar... Uh, maar het ja, he van. De hele reden dat dit in de pers komt is omdat NVWA uh, loopt te miepen... en wij hebben, krijgen te weinig geld omdat subsidiekraan is dichtgedraaid. Ja. Dus ja. daarom gaan ze miepen, dus hebben ze mensen gestuurd naar uh, D66... in plaats van het opruimen van hun eigen rotzooi... sturen ze die mensen dus naar allerlei kamerleden toe... om te gaan vragen van jongens, kunnen jullie even herrie maken, want het is een zooitje bij ons... Nou, dat gaan ze dus doen. En naast gevolg wordt het dus nu weer opnieuw besproken, wat dus ook weer extra geld kost. Ja. Ik vermoed dat er binnenkort weer uh, specifieke bezuinigingsvoorstellen over de NVWA komen, want het gaat allemaal om geld. Dat het, het, het veel beter door is, dus het efficiënter dus dat kan nog bezuinigd worden. Ja. Ik zie namelijk steeds dat alle punten die controversieel liggen, met enige vertraging bezuinigingsvoorstellen naar zich toe lokken. Ja. Waar, waar dus een onnozele hals uh, gemiddelde kiezer denkt, oh, er is veel aan de hand. Er zal wel uh, uh, meer geld naartoe gaan. Nee, dan wordt dat door beleidsambtenaren gezien, die worden wakker. En die Nee, daar... daar gaan we eens even naar kijken. <laughs> beter wat geld weghalen. Ja. Want niemand is zich geïnteresseerd in bezuinigingen. Hè? Je ziet nooit politici enthousiast met bezuinigingsvoorstellen aankomen. Nou, het is ook nooit uh, wat wij denken. Dus zodra we over bezuinigingen hebben, dan is het toch vaak uh, het inkrimpen van overheidsdienstverlening en zonder het uh, inkrimpen van de rekening ja En dat vind ik hier ook wel weer knap. Ja. Maar wat jij zei Johan, maar dat, uh, dat is ook mijn eigen uh, observatie, dat het, het, het, het inkorten van subsidies is vaak de beste methode om organisaties actief te krijgen. <laughs> Ja, ja, ja, ja. Dus, uh, ja, ik heb... ja, maar het enige wat ze gedaan hebben toen, toen we op een bezuinigde werden, is constateren dat er paardenvlees uh, als rundvlees werd verkocht. Wat op zich helemaal geen probleem is, geen gevaar voor de volksgezondheid. Ja, ja, ja. Niemand ligt er wakker van. Het smaakt zelfs beter. Het briljantste daarvan was dat mensen echt gingen vragen om paardenvlees, omdat het goedkoper was. Ja, uh, ja, ja het, het werd plotseling heel populair. Ja, uh, zoal, is, er is goedkoper vlees. Hebben jullie ook paardenvlees? Ja, ja. Ah, oh, arme beest. Toch, paarden, mooie beesten. Ja. Nee, maar goed, joh. Nee, uh, in ieder geval, we gaan even naar het uh, volgende bericht toe. Om even de vaten in te houden. En zoals eerder al uh, aangegeven, uh, Zwitserland oh. heeft het uh, basisinkomen afgekeurd. Daar was een referendum over. Ja. Waarom hebben ze het afgekeurd? Oh, daar weet je niet. Dus ik, ik weet helemaal van niks. Het komt allemaal uh, hardcore op mij in. Zo. Ik wist niet eens dat ze een referendum hadden. Ik weet helemaal niks. Ik ben totaal ongeïnformeerde host van een programma. Nou <laughs> ah, dat wist ik dan nog wel, hè, dat, okay. eh, dat die referendum eraan zouden. Ja, ik wist was... het ook hoor. Dus... Ja, omdat, eh, nou ja, het centrum van het basisinkomen is toch een beetje naar Groningen komen geschoven, omdat we hier de eerste Nederlander hebben die een basisinkomen heeft gehad. Oké, okay. ja, het, ja. het komt oorspronkelijk ergens uit Duitsland. In ja. een van de Duitse deelstaten, en die hadden volgens mij ook al hun basisinkomen. Ja, nou, de, de eerste basisinkomen dat is allemaal uit uh, crowdfunding. Uh -huh. ja, dat is allemaal prima natuurlijk. Ja, als het is vrijwillig gebeurd, prima. Dat ja. mensen vrijwillig daarvoor betalen. Dan, dan, dan ben ik daar niet tegen. Nee, want maar ja, goed, het verhaal basisinkomen is, is in Groningen echt helemaal hilarisch. Maar uh, misschien is daar ook nog zo wat tijd voor. Ja, uh, vertel maar even, vertel maar even. Nou. Oké, okay, dus we, er is dus gewoon een, een uh, je hebt dan zo'n zo zo uh, laboratorium, alles is een lab tegenwoordig, want niemand kan met gezond verstand nadenken, uh -huh. dus er moet geëxperimenteerd worden op sociaal vlak. Dus nou, er zijn dus ook mensen die hebben dus dit, nou ja, besproken en zo, hè. en je moet echt van alles bespreken, want uh, je kunt uh, natuurlijk ook niet zomaar geld op je rekening gestort krijgen, want uh, nou, wie weet wat de belastingdiensten van gaat vinden, et cetera, et cetera. Mm -hmm. dus, uh, maar dat is toen allemaal rondgekomen. Uh, Zo heeft dus uh, Frans Kerver, een goede gozer verder, ik uh, ja, ken hem wat persoonlijker. Uh, die heeft dat dus voor elkaar gekregen. En dan wordt het zeg maar zoiets een marketingverhaal. Hè? Dus ik geloof dat GroenLinks staat hierachter. En je hebt zelfs een basisinkomenpartij yeah. uh, die dat ook voor elkaar uh, wil krijgen. Uh -huh. en, maar dan uh, net wat andere voorwaarden. Dus Nederland heeft dan de onvoorwaardelijke basisinkomen en dan krijgt iedereen dat. En hetzelfde bedrag, et cetera, als voorstel. Vraag me niet waarom, want niemand heeft me dat kunnen uitleggen. Mm -hmm. uh, maar goed, dan, om dan te experimenteren van wat het is, heeft Frans Kerver dat dus uh, gehad. Nou, en dan heeft hij daarvoor ook een blog voorbij gehouden, wat hij dan elke maand, zeg maar... Uh, Netjes bijhield. En ja, eigenlijk was zijn verhaal dat hij wel flauw was van het uh, marketingverhaal. Hè? Dus de stelling was dan: ga je wel of minder jezelf uh, sociaal inzetten, maatschappelijk. En nou was het zo, Frans deed al heel veel sociale dingen. Hij had 80.000 geïnvesteerd in een uh, buurtenproject in Groningen. Met, en het enige wat hij ervoor nodig had was een stukje land. Daar wordt hij nu van uh, afgejaagd. Want uh, de vriendjes van de VVD willen daar woningen neerzetten. Mm -hmm. En uh, dus uh, hij had dus, zeg maar, uh, dat experiment is eigenlijk. Ah, was niet helemaal goed. Maar toen is er dus een tweede basisinkomen besproken. En dat was dan echt iemand vanuit de bijstand. Want die had gewoon een inkomen. Komen. Dit is iemand vanuit de bijstand. Okay. Dan komt dus het hilarische van het verhaal. Nederland heeft gewoon nog een, eigenlijk een soort verbod op basisinkomen. Dus de vraag was, mag iemand in de bijstand een basisinkomen hebben... Het antwoord was van wel van ja, dat mag wel. Maar we moeten zeg maar dat sociale laboratorium, wat wel van subsidiegeld uh, aan elkaar hangt, zeg maar, maar ook wel van donateurs, moeten zeg maar dat basisinkomen van diegene in de, in de bijstand uh, betalen. Het is dus niet zo dat de gemeente dat zelf be uh, betaalt. Hmm. Toch gaan politiek. Hiermee aan de haal. Mm -hmm. ja, dus het is een politiek verhaal geworden, dus zeg maar nu. Het, maar het draait nog. Uh, nou, in eerste instantie draait het op uh, privaat geld. En nu schuift het wat meer naar de uh, overheid en wordt het bullshit verhaal. Omdat ik ben nu ook al, ik weet niet, een half uur <laughs> aan het praten. Ah, mee hoor. Ja, maar het bullshit verhaal is steeds groter. Hey. Nou, het idee is vrij simpel. Want het gaat helemaal niet om het geld. Waar het om gaat is dat je nu een systeem hebt in Nederland, zeker ja, waar, uh, waar je dus wel een bijstandsuitkering hebt, maar waarbij je eigenlijk, uh, ja, je wordt eigenlijk meer uh, vernederd dan dat je iets van een vorm van uh, bijstand krijgt. Mm -hmm. En daar zit eigenlijk de grootste vraag in. Mm -hmm. En het idee van basisinkomen is voor heel veel van die, ja positief ingestelde New Age mensen, dan gaan ze dingen roepen van, ja, dan kan ik workshops geven en zo. Uh -huh. Dus uh, dat zou dan hun maatschappelijke bijdrage worden, uh, workshops. Ja, de boomknuffel sessies en zo. Ja, nou, ja, kijk, eh, ik ben zelf tegen het basisinkomen om eh, niets van dat het niet zou kunnen worden betaald. Want het kan makkelijk worden betaald. Griekenland kan worden betaald. Bare is een weg, weet je wel. Ja, maar goed, dat komt uiteindelijk uit de zak van hardwerkende mensen. En uiteindelijk gaat niemand werken. Ja, dan hebben ze een probleem. Natuurlijk. Ja. Natuurlijk, maar... Um, het meest negatieve eraan is dat je dus met je basisinkomen echt... Als asset, als, als, als winst, als, als bezit van de zaad op de balans komt te staan. Uh. En niemand uh, ziet dat. Maar als je dat komt uh, doen, dan kun je ook worden als je dat komt te staan, dan kun je ook worden verhandeld. Dat zal ook worden ge uh. en dat zal ook gebeuren. En op een gegeven moment komt er natuurlijk ook de neerslag. En dat is zo van dat hey, uh, de basisinkomen kost dit en dit en dat. Net zoals uh, Europa. Europa kost nou eenmaal dit. En daarvoor moeten weer andere keuzes worden gemaakt. Ja. He, samen sterken de crisis door, et cetera, et cetera. Ja. Dus um, ja, dat zou ook het prijskaartje zijn van een basisinkomen. Ja. En toch denk ik niet dat de tegenstemmers hierom hebben zullen tegengestemd. Nee. nee. Maar ja, wat ik, wat ik zelf denk, ik bedoel, er zijn libertariërs die zeggen van... Nou ...ja, oké, okay, het is beter dan een uitkering, omdat je dan de hele bureaucratie weghaalt... En zo, ja. zelfs dat argument is niet waar. Want ik, ik, nee, zie maar, niet, ik zie niet die bureaucratie verdwijnen. Kijk, wat je, mee, wat je hebt is ja? dat door een basisinkomen doe je niks aan de schaarsheid. Het is ja, ja. schaars. Ja. En door een, uh, wat je eigenlijk het enige wat je doet... Want het basisinkomen gaat over geld. Maar ja. het geld wat wij kennen is, heeft geen intrinsieke waarde. Het is een ruilmiddel. Ja. Dus je hebt het dan altijd over... Uh, een soort situatie waarbij je meer rouwmiddel in omloop brengt. Ja. Want even vanuit de gedachte van de mensen die dan zeggen, oh mensen blijven wel werken. Dus wat je dan krijgt is dat iedereen heeft maandelijks dan een bepaalde hoeveelheid geld rouwmiddel ter beschikking ja. omdat ze een baasinkomen hebben. En daarbovenop hebben mensen die werken hun inkomen nog als rouwmiddel ter beschikking. Maar alle andere goederen in de samenleving zijn niet gratis. Alles is schaars. Zonlicht is schaars, lucht is schaars, alles is schaars. En die schaarsheid er verandert niks aan door het basisinkomen. He, even, laten we even vanuit gaan nu, dat, we, dat iedereen blijft werken. He? He, dat, huh? uh, dus dat betekent dat uh, je hebt een basisinkomen. Dus er is meer rouwmiddel. Maar omdat uh, de schaarsheid niet is veranderd, uh, gaan de prijzen omhoog. Dat is hoe het werkt. Als jij iets wil hebben en het is schaars... Ja, dan gebruik je wat je te besteden hebt. En dan krijg je dus dat mensen die een baan hebben, hebben meer te besteden dan mensen met een basisinkomen. Dus in plaats van wat we nu dan doen, is selectief eh, mensen wat geven die er tussendoor vallen. En moeten die mensen nu opeens op achterstallige onderhandelingspositie komen met, ten opzichte van schaarse goederen. Dus die mensen worden nu gedwongen om er iets bij te nemen om überhaupt nog de basale dingen te kunnen aanschaffen. Ja, want heel veel, en dat zei ik wel de grap. Veel, ik, ik denk juist dat het, in, het aanschaffen of het werking zetten van een basisinkomen juist de mensen ertoe zal dwingen om te gaan werken. Omdat uh, ze ten opzichte van de schaarsheid en ten opzichte van de extra relatie van rouwmiddel ze eigenlijk uh, een concurrentiepositie verliezen. Mm -hmm. Snap je wat ik probeer duidelijk te maken? Ja, ik snap je. Ik ben het er ook wel mee eens. Dus... Ja, want als jij meer rouwmiddelen in omloop brengt, dat zijn de intrinsieke waarde. Ja, dan zeg je eigenlijk de waarde van niks, van nul. Seconde werken en nul waarde toevoegen aan de economie is 1200 euro. Ja, ja, ja. Dus dat betekent dat iets wat van waarde eigenlijk nog meer moet kosten. Ja, ja, ja. Dat zou mij, veel simpel te zeggen. Ja. En, um, ja, en het wordt alleen maar erger als mensen daadwerkelijk uh, ervoor kiezen om uh, productieve zaken in de maatschappij achterwege te laten voor in ruil voor dingen die ze liever hadden willen doen, ja, ja. maar die niet rendabel zijn. Ja. Want dan krijg je dus dat er meer. Uh, Ruilmiddel in de omloop is, dat mensen die hun baan houden relatief veel meer te besteden hebben ja. en dat er minder producten zijn. Dus dat, dat de dingen waar ze voor moeten betalen, die worden schaarser. Ja. Dus dan, uh, want iedereen met een inkomen die kan beginnen met zijn basisinkomen in te zetten. tegenover Schaarse producten, plus wat ze te besteden hebben. En ja. nou, mensen met een basisinkomen die, ja, die, uh, en mensen die zijn gestopt met werken. Ja, die kunnen alleen maar hun basisinkomen inzetten als inzet om te gaan bieden op schaarse zaken. Ja. Nou, dus die, die vallen buiten de boot. Ja. En als je nu zeg maar, een minimum inkomen hebt en een ander heeft een uitkering, ja, dan heb je nog iets meer te besteden. Dan word je relatief wat dichter bij elkaar. Ja. Ik, ik denk juist dat het... Uh, en wat je dan krijgt is dat nog meer zaken zijn gebonden aan geld. Mm. Dus wat je krijgt is dat uh, uh, degene die het geld bezit, de overheid, centrale bank, die hebben nog meer greep op ons, want ja, ja. we zijn eigenlijk nog armer geworden, nog meer afhankelijker van dat geld. En zij hebben daar nog steeds controle over. Ja. Ja, maar daar, daar wil ik het even over hebben. Want wat, wat, wat ik wilde zeggen is van het argument dat wat je wel eens hoort van... Ja, maar het vervangt de uitkeringen. Dus je hebt die bureaucratie niet meer. Maar ja, mijn, mijn argument is dan van... Ja, maar die bureaucratie laat zichzelf niet opheffen. Dus diezelfde bureaucratie die gaat ja. zich dan bemoeien met mensen met een basisinkomen. Dus je krijgt ja. nog steeds hetzelfde systeem. Alleen naam, uh, het naambordje ik, verandert. Ik vermoed dat we ja. als, als we een basisinkomen zouden invoeren... Ja. en Dan verliezen we natuurlijk ook een stuk... Uh, kijk, als je het niet wereldwijd invoert ga je in één klap een gigantische concurrentiepositie verliezen. Ja, ja. Uh, niet productief zijn is enorm aantrekkelijk. Ja. Nee, wat we nu doen is ja. discrimineren. We geven nu uitkering aan bepaalde mensen ja. en andere mensen moeten voor nauwelijks meer geld vintig uur werken ja. en dat is op zich heel vervelend en niet eerlijk, ja. maar daardoor uh, houden we enigszins vast aan de waarde... Die, uh, die, wat je kunt ruilen voor je rouwmiddel. Ja, uh. Dat houden we in stand. En dat, dat, geef je, uh, dat geef je verloren... op het moment dat je aan het basisinkomen gaat zitten... Ja. of dat je dat gaat invoeren. Ja, ja, nee, ja klopt. Maar een basisinkomen zou best kunnen. Uh -huh. Je zou alleen moeten voor zorg dragen dat jij uh, waarde vergeeft. Dus uh, de Nederlandse overheid zo'n stukjes grond kunnen uitdelen en zo'n stukjes uh, rechten kunnen uitdelen, zo van je macht. Volgens mij is dat al eind 18e uh, eeuw in Frankrijk geprobeerd. Uh, dus... Ja, nee, maar dan ik, ik, ik, ik zeg niet dat dat moet op die ja. manier. Maar ik zeg, dan geef je daadwerkelijk intrinsieke waarde. En als je intrinsieke waarde geeft, ja, dan kom je nog ergens. Want als je puur een basisinkomen op basis van rouwmiddelen gaat doen, ja. nou, dan zijn eigenlijk mensen met een baan, ja, die, die hoort soms het hardste piepen. Wie zou daar eigenlijk nog niet eens het meest zorgen hoeven maken? Want als ze hun baan weten te behouden, zijn ze nog sterker. Ik zou zelf zeggen, doe het op vrijwillige basis. Weet je wel? Als, men, ja. als, je, als je een groepje mensen hebt die in een baasinkomen geloven... en zeggen ja. van, nou ja, ik leg een stukje geld opzij... zodat ja. de met andere gelovigen in het baasinkomen... dan een, een baasinkomen genereren voor elkaar... ja, dan vind ik het prima. Ja, ik, denk dat, ik, ik denk dat op zich... De, noodhulp, dat werkt, dat werkt goed, dus dat mensen gewoon... Ja, voor broodfonds, dat is, dat, dat is een heel leuk initiatief, dat werkt. Maar, um, nou goed, het is al zo vaak over een basisinkomen gegaan, maar nou, ik, ik denk dat het um, wel zinnig is om te kijken naar wat waarde is, hè? want we hebben uh -huh. heel veel mensen hebben toch hun zekerheid, of ook hun uh, dagelijks leven hebben dus ze uitgedrukt in geld, en dat geld dat is een rouwmiddel, dus de zwakke plek van een basisinkomen uh -huh. is ook de zwakke plek van... Uh, ons eigen huidige leven, ja, ja, ja. wat dat betreft zou het helemaal niet uh, mis zijn om eens, uh, dat vind ik persoonlijk ook een belangrijk uh, aandachtspunt voor het libertarisme, om te kijken naar persoonlijk bezit ja. en het uh, gemakkelijker maken van het, uh, hè, niet belasten van bezit, maar ook het gemakkelijker maken van je eigen levensonderhoud te voorzien, ja, ja, ja. En het, om, het loskoppelen van die afhankelijkheid van geld, hè, dat, je, dat iedereen altijd maar geld moet hebben om rond te komen. Nee, uh, ...maak het gemakkelijker voor individuen om uh, gewoon een levens uh, te kunnen leven. Zonder dat ze dat, dat geld... Maar in, de, bij geld kleven we zoveel belangen. Dus uh, misschien moet je dat ook niet willen. Dan haal je alleen maar de aandacht van uh, onze eigenaren op je hals natuurlijk. <lacht> Als je gaat zitten aan het systeem dat we uh, afhankelijk zijn van geld. Misschien een uh, alternatief voor geld verzinnen. Ah, ik denk dat bitcoin ook wel iets is wat al uh, hoog op de agenda staat. Maar nee, of nee. het is zo... Ja, maar je hebt nog tal van, van andere alternatieven. Hè? Ja, dat weet ik wel. Ja. Maar, um, kijk, het gaat om schaal. Er zijn, er ja. zijn altijd criminelen geweest. die in zeker zin concurreren met de overheid. Ja. Maar de overheid heeft altijd, uh, ja. Uh, kijk, als er een kleine schaal van criminaliteit is, dan kan dat altijd in hun eigen voordeel werken. Dan kunnen ze allerlei uh, groeiende activiteiten bouwen. zoals wetshandhavers, uh, dat soort zaken. Ja, ja, ja. Ja. Maar nou, ik denk dat ja, Bitcoin, ik ben wel benieuwd hoe dat gaat. Want als het echt uh, gaat zitten aan de mensen die nu het geld maken, dan zou het wel eens gevaarlijk kunnen worden. Ja. Maar uh, ja, misschien hebben ze het ook al lang opgekocht. Is het niet zo dat al heel veel uh, bitcoins gewoon door uh, grote beleggingsfondsen zijn opgekocht? Oh, ze bestun zo ver zit ik er niet in. Dus, uh, oh. ja. Nee, maar goed. Uh... werf heb je nog over dan. Nee, ik ga nou afkondigen. Johan, je hebt, je hebt nu al honderd keer gezegd om de vaart erin te houden. Ja, ik ga, naar half, ik ga naar een einde aan, bro. Want misschien moeten we gewoon omarmen dat we gewoon een uh, sloom kletsclubje zijn. Ja. Dus de staat is al zo'n uh, hele opgave, zeg. Hij komt niet echt. Ja, hij komt niet echt. Oké. Okay. Nee, goed, uh, dames en heren, jongens en meisjes, uh, we zijn nu aan het einde van de, de berichten gekomen. We gaan nu naar uh, onze hoofdgast, dat is Frank Karsten. Ja, bekend van meer vrijheid, het Mises Instituut, het initiatieven, het boekje Democratie voorbij... En daar gaan we nu even naar luisteren, want hij gaat het hebben over het onderwerp... ...Het gaat steeds beter. En daar ben jij het mee eens, Klaas? Uh, met mij gaat het uitstekend. Ja, prima. Nou, mooi dan. Dan gaan we nu even ja, Frans, Frank Karsten uitnodigen om hier in Café Libertaria met ons te gaan. Ouwe Was hij dan er vorige week ook al niet bij? Ja, hij was vorige week ook bij. Ja, nu weer. Je vaste stamgast. Ja, ja, ja, hij is degene die Vrijd Radio begonnen is. Oh, leuk. Daarom, hè, je weet.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 Uh, mensen leven steeds langer. Uh, we hebben steeds meer keus. Uh, we zijn steeds gezonder. Uh, we hebben niet meer zulke dingen als. Uh, barba barbaarse dingen als uh, martelen. Uh, in, in, in, met een rechtszaak of zo of met uh, rechtspraak. Uh, mm -hmm. Het gebeurt nog wel een beetje met Guantanamo B. Maar dat is natuurlijk allemaal heel kwalijk. Maar uh, ja, het is veel minder dan vroeger. Slavernij is afgeschaft.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 Die is niet drie keer zo hoog als in uh, 1970. Ja, dat is ook wel een trend die, die gaat op terug tot de, de 18e eeuw geloof ik. Dan ja. had, had je ook al dat soort doomscenario's. Ja. En men gaat er altijd vanuit dat, dat, dat de landbouwtechnieken niet uh, vooruit gaan. Dat, dat is altijd de, de denkfout die ze maken. Ja. Maar wat je vaak ziet is dat die, die landbouwtechnieken die worden zo verfijnd zo goed ontwikkeld.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 Maar de mensen die echt hoger plaat waren, die kregen aluminium bestek. En inmiddels is dat voorbij, want we kunnen aluminium steeds makkelijker winnen en, en bewerken. Uh, dus dat is heel mooi. En dat geldt eigenlijk voor vrijwel alle goederen. Uh, ook voor olie. Uh, olie lijkt dan wat, dat was laatst 140 dollar per vat. Maar het prijsmechanisme werkt heel goed. Dat, uh, als de prijs hoger wordt voor iets, dan gaan mensen efficiënter ermee om. En er is ook een sterke impuls om te zorgen dat er naar alternatieven wordt gekeken.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 Uh, in, de, in de biodiversiteit, daar zijn ook altijd uh, doemscenario's uh, voor verkondigd. En, en dat is ook allemaal niet waar gebleken. Maar er komt er nu over dat allerlei soorten uitsterven met een hele hoge aantallen per seconde. Ja, die maar daar, maar daar we zijn we geen kom... cijfers voor volgens mij. Er ja, komen er dan ook nooit nieuwe bij, want die soorten zijn ook ooit een keer ontstaan. Ja, maar uh, dat ja, gaat ja, heel erg traag. Ja. Maar er zijn meer soorten dan ooit, hè? Ik bedoel, yeah. uh, de, ik geloof dat de, de klap die ook de dinosaurus uitgroeide, uh, enorm veel, honderdduizend soorten uh, heeft uh, gedood. Maar sindsdien is het aantal soorten weer uh, gestegen. Mm -hmm. Er ja, dus werd verspilling gedaan dat we elk jaar 40.000 soorten per, dag, per jaar zou, ja, uh, soorten zouden verliezen. Maar ja, volgens mij is, is dat helemaal niet waar gebleken. Er zijn helemaal geen harde, uh, harde gegevens voor om dat te onderbouwen. Ja, ja, ja. En uh, ja, elke keer komen ze weer met nieuwe angstvoorspellingen. Wat dat betreft lijken ze een beetje op je overgetuigen. Je zeggen ook dat uh, het eind van de wereld uh, nadert. Uh, en dan zegt ze, ja, vorige keer hadden ongelijk, maar nu, nu, nu weten we het zeker. <laughs> Doe me een beetje denken, ik ken die film uh, Life of Brian. Ja, ja, ja. Dan, zegt, uh, dan zijn ze op zoek naar Brian of de Messias en dan denken ze dat Brian de Messias is. Ja. En... Um,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 Nou ja, fijn. Iedereen die sloeg eten in of in een zitten, zit, want ze dachten, oh jee, de wereld vergaat op die, op die dag. Ja, fijn. Dat uh, was een week trouwens. Hè. Toen was die week voorbij. Nou, de wereld was nog niet vergaan. Dus iedereen die... Uh, heel veel mensen hadden hun uur al opgezegd of uh, weet je wel, dat soort dingen. is echt een bestseller, hè. De De man is ook behoorlijk rijk aan. Weet uh, je wat de titel is? Uh, ik zal het zo even voor je opzoeken. Uh. Maar in ieder geval toen... Um,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 de mensen die in een krant runnen, die weten dat goed nieuws niet verkoopt, slecht nieuws verkoopt. Ja, ja. En ja, dus die komen met allemaal uh, angstaanjagende uh, nieuwsmeldingen en voorspellingen eventueel.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 Misschien, maar, maar dan denkt iedereen van ja, oh, oké, okay, nou het gaat de goede kant oh, op. We hoeven niets meer te te geven. Ja, dus ze, ze moeten moet elke keer met ze moeten een, een voorspelling weer opnieuw opwarmen. Uh, ze moeten weer een nieuwe duivelsontwikkeling vinden, die, die, die, die dat echt tot actie moet uh, uh, aansporen. En uh, ja, ik geloof niet dat ze per se liegen of zo. Uh, ik, ik denk dat ze gewoon aan cherrypicking doen, dat zullen ze mij ook verwijderen. Maar uh, feit is, dat je kijkt naar buiten, kijk gewoon naar buiten. <laughs> en er uh, leven allerlei mensen en die leven steeds langer. En dat is redelijk onmiskenbaar ja, ja, en, en dan dan er... ligt het is zo schoon. ze erkennen wel dat het steeds beter gaat in veel opzichten, ja. maar ze zeggen ja, ja, ja, ja. maar nu, nu gaat het echt, weet je wel, ze we zitten echt onder de top, echt naar beneden.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 In de hoeveelheid bos in de wereld. Okay. En, uh, dat wordt uh, onderschreven door de het organisatie de FAO, de Food and Agricultural Organization van de Verenigde Naties, die dat al sinds de uh, jaren 50 bijhoudt of iets dergelijks. En ook in Nederland bijvoorbeeld, mensen zeggen ja, dan uh, was er zo'n landingsbaan aan Medesweert, geloof ik of zo. Ik weet niet precies meer. En dan gingen alle activisten in bomen wonen een tijdje. En, en bezetten om, om te zorgen dat die bomen niet gekapt werden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 natuurlijk de macht van centrale banken. Aan de andere kant is het positief is wel... ...dat er steeds meer openlijk gesproken wordt... ...over de kwalijke rol van centrale banken. Dat had je vroeger natuurlijk niet. Nee, dat komt natuurlijk voornamelijk door bitcoin... ...en niet zozeer door de schrijfsels. Ja, ik bedoel, ik heb groot respect voor Mises... ...maar op de een of andere manier zijn mensen meer geïnteresseerd... Uh, ...in praktische oplossingen dan in theorie. Ja, nou, en Ron Paul heeft het ook... Uh, ...behoorlijk ja. in de openbaarheid gebracht. Ja, dat is ook heel mooi, ja. ja. Dus, um, to ja. To to toen jij net begon met meer vrijheid... ...ik bedoel, als je toen over centrale banken begon... Uh, wat voor reacties kreeg je toen? Die... Schaapachtige blikken. Is dit een conspirestheorie? Een centrale bank? Zo, weet je wel. Mensen nou. hebben er nog nooit van gehoord. Nee. <laughs> nou, dat is wel mooi voor technologie. Dat het, zoiets als bitcoin. ja, Opeens gaan mensen nadenken over geld. Dus dat is leuk. Ja. En, dus ja, ik... En het grappige is, mensen zeggen wel... Ik, ik bedoel, ik ben, het heeft mijn eigen leven ook positief invloed. Want als ik nu naar het nieuws kijk... en ik zie een negatieve ontwikkeling... en, en die, die zijn waar... of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 Count your blessings. Ja, precies. En dan heb je mensen in Afrika die, uh, die vroeger nog echt in een zandere woestijn zaten. Met dan een vlieger rond hun hoofd. Ze zitten nou met een mobieltje te googlen naar Kim Kardashian. En zo. En pornstar. is beter met de wereld, jongens. Ja, we hebben weer porno. Nee, maar um, ja, en we kunnen daar naar kijken. Maar um, ja, uh, naar nou, een ander. Vroeger leren. werden ze daar nog voor gestenigd. Ja, dat, dat, uh, gelukkig uh, gebeurt dat nu veel minder. Ja. Maar um, een ander ding is bijvoorbeeld Darwin. Uh, Kindersterfte hè. Dat is, uh, is natuurlijk gelukkig, godzijdank uh, geloofd en geprezen, enorm afgenomen. Ja. Maar uh, ja, we kunnen er bijna geen voorstelling van maken hoe erg dat was, denk ik. Ja, ik, uh, ja, ik weet nog wel, mijn, uh, de oma van mijn moeder, die had bijvoorbeeld uh, twintig uh, kinderen. Wat toen heel normaal was. Want ja, de helft van die stierf gewoon. Ja. Hoeveel kinderen had ze? Uh, twintig. Oh, nou, dat is toevallig, want het is precies hetzelfde aantal als Bach. Eh, als ja, uh, mijn herinnering mij niet in de steek laat. Ja, maar dat is heel, heel normaal hoor. Tijden, je? je had heel veel kinderen, want die kinderen waren ook nodig voor jouw oude dagvoorziening. Hè? Ja. Als jij oud was, dan zorgden de kinderen. En katholieken je... hadden, ook, hadden we ja. ook niet op de hoogte gesteld van hoe dat ze dat uh, konden stoppen, zozeer. Nou, sterker nog, ik hoorde vanuit iemand die in een katholieke omgeving is geboren, dat de pastoren altijd langskwamen om wel te controleren of je wel genoeg kinderen kweekte. Ja. Nou, bij mijn uh, grootmoeder is dat zeker gelukt. Uh, ik durf niet, ja. bijna niet te zeggen hoeveel kinderen ze hadden. Ja, ja. Maar, um, ja... Bach had twintig kinderen met twee vrouwen. Als ik, uh, als ik het goed herinner. En um, ze eerste vrouw overleed. Toen had hij een andere vrouw. En weer tien kinderen. En uh, van die twintig kinderen zijn er tien overleden voor een twintigste. Ja, ja. Of, ja, nee, voor een tiende, sorry. Uh, ja, tien zijn overleden voor een tiende, sorry, Ja, Kindertijd. Um,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 Ja, ja, ja, ik dus weet niet dus hoe dat, dat nu ziekte. is. En daar vallen ebola nog steeds bij en het niet. En, uh, ja. en men is dan helemaal uh, hysterisch omdat er dan één geval in Amerika is, weet je wel. Ja, ja ongeveer. Okay, dat er jaarlijks ja. gewoon duizenden mensen sterven. Ja. Ja. En uh, sterker nog, in Nederland dat had ook in de 19e eeuw malaria. Toen ging er uh, nog iets van een kwart miljoen aan, uh, overleden uh, daaraan. Ja. En tot 1970 was het, geloof ik, in Italië nog. Dus okay. ja, uh, door de verstedelijking is dat ook steeds minder geworden. Uh. En uh, technologie, uh, medicijnen. Dus.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 Ja. Dat was in geen enkel land was dat denkbaar want bleef al, in, in Europa bleef je gewoon voor de rest van je leven een horige uh, ja. <laughs> ja dus, dus, dus er is heel veel veranderd in, in een hele korte periode en als je nu ja. terug gaat naar je als ik, terug ga, als ik ga naar mijn geboortejaar denk ik fuck een uh, computer uh, is een van de grootbakbeesten, en dan kan je ook gaan tennis verspelen, spelen, weet je wel ja. <laughs> ja met een computer van een paar honderd uh, euro of met een mobieltje van honderd euro je gewoon Waar we alle informatie op de wereld opvragen en communiceren met iedereen ter wereld. Gratis. Uh, ja, ja, ja. Dus ja, dat uh, is geweldig. Ja. Uh, Oké, okay, mensen sturen wel de hele tijd uh, cat-video's of zo, <laughs> of, of ja. zoeken naar uh, Kim Kardashian. <laughs> maar uh, er is ook heel veel waarde op YouTube. Gewoon, <laughs> uh, ik, ik weet niet, kijk, uh, kijk je zelf wel je docu's op YouTube? Of, uh? Ja, ja, heel veel, maar hoe doe je de, ja, noem maar even een paar, uh, waar we daar toch over Kans. hebben. Een paar dingen die hiermee verband hebben met dit onderwerp. Een paar, oh, ja, ja, ik zou zeker uh, googlen of op, uh, op YouTube. Uh, op uh, Björn Lomborg, Julian Simon en Matt Ridley. Uh -huh. En uh, ja, die hebben. En die zijn eigenlijk allemaal schat, die andere, die zijn schatplichter aan Julian Simon. Uh -huh. Die is ook eerder als een vorst, sterker nog. Björn Lombo heeft zijn boek geschreven omdat hij een artikel las in Wired, ergens in de jaren 90. Waarin uh, Julian Simon schreef dat het eigenlijk best wel goed ging met de wereld op basis van de statistieken, officiële statistieken. Mm -hmm. En hij was een, een Greenpeace-lid, uh, Björn Lombo. En hij dacht, ja, dat is typisch rechtse praat, weet je wel, van een uh, van Amerikaan. Uh, dus uh, ik ga nu, uh, hij was professor in Aarhus, in Denemarken. Uh,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 Ze mochten niet zelf uh, een, uh, een wasmachine kopen. Uh, dus dat is ook allemaal wel verbeterd. Uh, die, dus, nou ja. Uh, en en uh, ja, Matt Ridley doet het heel erg leuk, vind ik ook. Die kan een hele leuke voordracht over geven. En dat staan mm. er heel veel op internet. Dus, uh, ja. Ja. En dan natuurlijk iets uh, waar, waar, waar jij het volgende week over gaat hebben: uh, Private Cities. Ja, is dat nu uh, nog een mooi visioen? Van uh, dit komt eraan ergens in de toekomst.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 Uh, in ieder geval, daar ga je dan uh, volgende week over hebben. Ja, als het goed is wel, ja. oké, ja, ja. Nee, ik ben uh, benieuwd. Dus, uh, oké. Okay. Ja. <laughs> Dank je in ieder geval hartelijk voor, uh, ja, voor, voor deze uh, lezing. En dan nee, ook, ja, Johan. Graag volgende graag week dan. gaan we dan uh, verder. Oké. Okay. Nou wens ik uh, ja, alle luisteraars, uh, die wil ik nog hartelijk danken voor het luisteren naar dit programma. Ik wens iedereen nog een hele vrolijke en vooral vrije week. En uh, ja, volgende week zijn we er weer. tot ziens. Oké.